Jurjen Koopmans en Henk hebben we. En onze speciale gast is Jasper de Groot, de voorzitter van de LP. En hij gaat het hebben over de SP. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de associatieovereenkomst, ook wel bekend als het Oekraïne-verdrag. Mijn naam is trouwens John Jongepier, voor degene die het nog niet weet. En ja, we gaan beginnen met goud, zilver, de bitcoins en uh, marijuane-index. Zullen we daar maar mee beginnen? Altijd. Ja, altijd. Die staat op uh, 181,45. Ja, en goud? 12,27. Uh -huh. uh, ja, olie, hè? Komt meestal daarna? Ja, 32,05. Dus uh, een beetje rustig, weekje ten opzichte van de vorige. Hè? Geen verdere uitschieters naar boven of beneden. Ah, de Bitcoin die kruipt langzaam omhoog. Die was uh, vorige week nog uh, 330 euro'tjes en die is nu maar liefst 375 euro'tjes. Dat is toch wel een stijging van 45 euro? Dan hebben we natuurlijk de staatsschuldmeter, ja, die gaat zoals gewoonlijk alleen maar omlaag. Die stond vorige week op 479 miljard, nu staat die op 479,3 miljard in het rood. Dus uh, dat gaat lekker rap omlaag. Uh, ja, laten we beginnen met het nieuws. Ja, laten we gelijk maar beginnen met het associatieverdrag. Wie, wie heeft hem gelezen? Ik heb hem uh, gescand. Gescand zelfs? Ja, gescand. Dus dan lees je hem heel snel door. Oké. Okay. En ga jij nou voorstemmen of tegen? Tegen, tegen. Was het gewoon niet eens met het verdrag of heeft de andere reden? Nou, de reden is zeg maar dat het... Uh, ja, volgens mij is het allemaal corporocratisch. Ik hoop dat ik het zo goed uh, uitspreek. Uh -huh. Ja, goed, hier in Nederland hebben we het heel vaak over BV Nederland. Maar eigenlijk zijn we BV Europa. Ja, da daar lijkt dit dan ook op. En... Uh, aan de ene kant uh, wil ik dat uh, die Oekraïners niet uh, aandoen. En uh, als je het nieuws hebt gevolgd... dan, uh, hè, dan waren de tegendemonstraties ook een van de redenen... waarom het zo behoorlijk uit de hand uh, liep op een gegeven moment uh, daar. Uh -huh. ja, en aan de andere kant is het ook nog eens zo... dat Oekraïne staat er gewoon financieel slechter voor de Griekenland op dit moment. moment. Oké. Okay. Dat uh, ja, we krijgen het nieuws niet mee en dat is gewoon ontzettend raar, maar ja, eigenlijk is daar een soort burgeroorlogje aan de gang daar. O oh ja, je zou het bijna hebben vergeten. Ja. ja, je zou ook bijna Griekenland zijn vergeten, want dat zijn we namelijk vergeten op het moment dat dat jongetje uh, aan de strand lag en daarna kwam nog Parijs en daartussen zat nog één betaling aan Griekenland. Maar al die tijd was er gewoon een burgeroorlog gaande in uh, Oekraïne. Ja. Met uh, beschi beschietingen uh, en invallen in het uh, Donbassgebied. Uh, volgens mij het, het laatste wat we hadden meegekregen was dat er een wapenstilstand was. Nou, er wordt nog steeds wel geschoten hoor. Ah, dus eigenlijk was de wapenstilstand van... Uh... Oké okay, jongens, we gaan er nu, nu, nu geen aandacht meer aan besteden. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk dan, dan, dan, is het, uh... Dus de camera's werden weggehaald. Ondertussen wordt er gewoon uh, vrolijk doorgeschoten. Ja, misschien is het ontzettend uh, complot denken. Maar ja, goed, je mag ook kiezen uh, op je gevoel. Ik bedoel, dat is gewoon stemrecht. En voor mij is Oekraïne... En, en zeg maar wat er nu gaande is... Is ook niet los te maken van MH17. Dus uh, de hele shit is omgeven met zoveel negativiteit... Dat, ja, dat ik maar liever tegenstem. En uh, Peter Jurjen... Uh... Als je Johannes Haan op Twitter volgt, de minister van Uitbreiding, of ja, eigenlijk moet ik commissaris zeggen. Van de dan is het Dan is het einddoel duidelijk. En dan doet het eigenlijk het doet het niet eens de zaken wat er in, in, in deze overeenkomst staat. Wat ongetwijfeld niet veel meer of minder zal zijn dan een beetje een handelsverdrag. Uh -huh. En een beetje een politiek verdrag. Maar Europa wil uitbreiden in oostelijke richting. Let maar op, zie Johannes Haan maar uh, twitteren, die zit continu aan de randen van Europa. Het blijkt al uit het feit dat we een minister van uitbreiding hebben. En letterlijk enlargement, dat is niet verzonnen door mij, dat is door de EU. Daar komt ook nog bij dat er al geld naar Oekraïne is gegaan, mm -hmm. dat het bij die donatie ook niet zal blijven dat Oekraïne dermate arm is dat er voorlopig meer geld naartoe moet dan dat er uit Oekraïne wegkomt. Mm -hmm. Of misschien voor enkele zakenlieden na die heel veel zaken doen met, uh, met Oekraïne, want er zitten daar ook echt wel goede mensen in Oekraïne. Maar als je gewoon kijkt naar de kosten en de baten van een eventuele samenwerking tussen de EU en Oekraïne, dan kost het in eerste instantie veel meer dan het oplevert. Nou, en komt dan komt er nog het laatste bij. Dat is uh, Rusland. We hebben al een boycott tegen Rusland. Nederland, uh, ja, toch een beetje de gasrotonde van Europa. We doen uh, veel aan export, import. We doen veel aan scheepsbouw. Uh, Landbouwproducten uh, die, uh, die gaan uh, richting Rusland. Wij doen gewoon ontzettend veel zaken met Rusland... Hier in Nederland. Dus het is ook niet in, in, uh, in, in het belang van veel ondernemende mensen dat, uh, dat, dat we de situatie of het conflict met Rusland verder laten uh, escaleren. Zeker als dat onnodig is. En ik denk dat we, ja, dat we niet onnodig de Oekraïne moeten supporten in uh, hun eventuele toetreding tot de EU. Ja, ik vind samenwerken, dat is allemaal prachtig. En ik vind dat iedereen, dat iedereen mag mogen handelen en reizen enzovoort. Maar... Ja, zo'n samenwerkingsverdrag, dat, of associatieverdrag, dat gaat meestal helemaal niet over uh, samenwerken. Net zoals die TTP-IP-verdragen. En dat is allemaal uh, uh, ja, cronyisme zeg maar. Mm -hmm. En ja, je ziet ook, als je in dit, dit verdrag kijkt, sowieso staat er in artikel 453 al, dat de Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en instrumenten voor financiering. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk al een open end. Uh, dat kan zo ver doorgaan als je wil. Mm -hmm. En dan staat er ook in, je kan via deze associatie ook betrokken raken inderdaad bij zo'n burgeroorlog. Hè. Er staat de bevordering van respect voor de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, onschendbaarheid van de grenzen en onafhankelijkheid vormen essentiële elementen van deze overeenkomst. Ja, dat doet een beetje aan dat NAVO-artikel, uh, wat is het, vijfdenk of zo, van uh, ja, als uh, onze vrienden in de problemen komen dan... Uh, dan mogen we onze kinderen daarvoor opofferen om de een of andere heerser zijn grens te gaan lopen verdedigen? Dus eigenlijk houdt dit verdrag in dat uh, zodra het dan officieel rond is, eigenlijk, eigenlijk geldt het al, hè, nou. uh, dan, dan, zou, dan zouden wij de soldaten naar Oekraïne mogen sturen om daar oorlog te gaan voeren tegen de opstandelingen. Ja, dus je ziet dat, dat uh, soevereiniteit en in territoriale integriteit ontzettend belangrijk is en die wordt dan zogenaamd geschonden. Dat er een, uh, een heerser dat van een andere heerser overneemt. Ja, dan, uh, dan moet je daarvoor in actie komen eigenlijk. Hè. En dan natuurlijk ook nog het dubieuze geval met die uh, minister van, van Milieuzaken. Die uh, de vergunning voor de boren naar uh, olie en gas uh, aan zijn eigen bedrijfje geeft. Dat vervolgens op Cyprus zit. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen? Nee, je hebt die meegekregen. Maar dat, uh, <laughs> dat verbaast me weer dikst. Ja, maar dat vertelt een <laughs> beetje over wat voor mensen daar het land bestieren. Hè. Ja, en verder worden er een heleboel... ...commissies opgericht, hè. dus er komt een uh, samenwerking hè, die geleid wordt door een associatieraad... ...die houdt toezicht op de toepassing en uitvoering en er zitten leden van de, alle regeringen in de EU. Er komt ook een associatiecomité met ambtenaren van Oekraïne en de EU. Ja, en dan gaan ze natuurlijk allemaal kijken of we in de Oekraïne ook kippen gaan worden volgens de regels van de EU. En allemaal dat soort enorme bureaucratie daalt er dan neer op zo'n land en dat wil je eigenlijk die mensen ook niet aandoen... Hè. Nou, wat ik begrepen had, is dat het vertrag is zo is samengesteld dat er geen. er zijn geen voorwaarden ook. Hè? Dus als ze zich er niet aan houden, ja, dan gebeurt er verder niks. Ja, er is wel hier de raad van toezicht, maar ja, wat die dan voor macht hebben, dat weet je niet. Ja, ja wat, wat betekent het misschien dat, dat zij daar uh, hun. ...bedrijven kunnen opzetten zoals ze eigenlijk willen... ...en dan wel kunnen exporteren naar Europa... ...waar bedrijven zich aan enorme strenge regels moeten houden. Er, gaat nu, er komt nu al kippenvlees binnen hè, uit de Oekraïne. Okay, en ja. wij, de Nederlandse boeren, moeten zich aan hele strenge regels houden. Ja. Terwijl, ja, Oekraïns kippenvlees uh, ligt hier... ...en uh, ja, die hoeft niet aan al die voorwaarden te voldoen. Uh. Oh, Johan, nu zeg je iets heel verkeerds. Oh ja? Oekraïne wordt voorlopig omgekocht, hè? Laten, laten, we gewoon, laten we daar gewoon ook eerlijk over zijn. Het is gewoon bribery. Dus als Oekraïne niet het hoertje van Europa speelt, uh -huh. dan stuurt Europa gewoon geen centjes meer. En dan zijn ze in Oekraïne minder blij. Dus Oekraïne zal voorlopig wel gaan doen wat erin, uh, ja, wat, uh, wat Guy Verhofstadt en Juncker uh, willen. Op oh, die manier, ja, ja. Ja. Er dus worden geen uh, boetes opgelegd zoals bij ons, zeg maar. Als Nederland zich ergens niet aan voldoet... dan moeten we uh, hup, zoveel miljard naar uh, de EU sturen. Mm -hmm. Maar hier is het andersom. En dan krijgen ze dus geld. Ja. Ah, en dan ja. krijgen ze niet meer als, het, uh, <laughs> als ze niet uh, de regels voldoen. Maar ja, dan is het nog maar de vraag of, ze, of er allemaal toezicht is zeg maar, op die... Uh... Moeten er ook allemaal ambtenaar gaan rondstruinen om daar allemaal te gaan kijken. Dat is natuurlijk allemaal een ramp voor zo'n uh, land. Ja, maar Oekraïne kan toch ook een beetje op zijn Grieks spelen? Van, ah, dan stappen wij er toch lekker uit, jongens. Nee, ja, dan moet je, als je eerst nee, een hele grote, grote schuld opgebouwd hebt, dan kan dat inderdaad wel. Ja, zolang ze niet in de euro's zitten, dan is ook die macht beperkt. Uh -huh. Dus Oekraïne is voorlopig chantabel en ja, Europa kan gewoon zeggen... jullie moeten doen wat wij zeggen, want anders sturen we geen geld meer. Uh -huh. En ja, zij vinden dat geld wel lekker, dus zij zullen voorlopig gewoon wel gaan doen wat Europa wil. Is zal nog even een leuk pareltje uit het verdrag voordragen? Wie heeft er een leuk gevonden? Nou ja, goed ja, dan moet ik dat wel oprakelen. Dan zit ik een mooie candlelight kend muziekje achter. Ja. <laughs> ja. Of, of ben je nu, Peter, misschien had jij nog heel leuk gevonden? Uh, nee, niet zo snel, nee. Ah, Oké, okay, nou, dan, dan gaan we gewoon uh, verder, nou, hier kun je kunnen we misschien ook een candlelight uh, muziekje uh, onderzetten. De strategie uh, is uitgelekt, van uh, ja, hoe uh, breng je zo'n uh, associatieverdrag aan de man uh, in Nederland? Ja, dat is gewoon propaganda, hè. Ja, ik, ik, ik heb het toevallig, ik heb het zitten lezen en het was net of ik gewoon Rutte hoorde praten. Volgens mij is het gewoon dezelfde tekstschrijver die het geschreven heeft, hè? Ja, dat kan, dat kan. Ja. Er komen bekende Nederlanders bij natuurlijk. Ja, ja, ja, Victoria Coblenco of zoiets. Ja. Ja. We een oud-voetballer. Ja. een hele lijst van bekende mooie mensen, die zijn het daar allemaal mee eens. Dus je moet er gewoon nog even achteraan lopen. Ja, maar zijn die, al, die zijn dus schijnbaar al benaderd, hè? Ja, er is wel een hele lijst van BN'ers. Oké, er zijn zoveel bekende Oekraïners in Nederland. Uh, nou, dat hoeft ja. niet alleen Oekraïners zijn, natuurlijk. Oh, Oké. Okay. Toevallig is het dan een uh, oud uh, paardje, ze komen uit Groningen. Uh -huh. Victoria Koblenko uh, is natuurlijk van de GTS-deme, maar ze heeft, ik geloof, in Groningen gestudeerd. Uh -huh. Tenminste, volgens mij was dat uh, de reden van haar uh, verblijf hier, want ze is natuurlijk ontzettend intelligent. Uh. Uh -huh. Tenminste, zo profileert ze zich altijd. Zo van, uh, ik ben Oekraïense, maar ik ben uh, ontzettend intelligent. Yevgenis Levchenko, dat is oud-voetballer van FC Groningen. En die had een relatie met Victoria, maar die is ook wel redelijk bekend. Ik geloof dat hij ook nog wel af en toe praat in de studio en dat soort dingen. Dus uh, okay. ja, dat, dat soort types worden dan ingezet inderdaad, gewoon voor... Ja, dat, dat de feest de herkenning, hè? want uh, Oekraïne is natuurlijk uh, ontzettend ver weg. Dit heeft natuurlijk ook een ontzettend lange aanloop al, want uh, ik geloof dat in 2010, waar wij zo dramatisch uit het EK zijn geflikkerd, dat was in uh, Oekraïne, 2012, mm -hmm. dat was in Oekraïne. Terwijl het uh, een semi-fascistische staat was uh, op dat moment, ja. Dat wordt dan allemaal door de vingers gezien natuurlijk. Uh, zeker, want ja, qua ligging is het, uh, ik weet niet, het zou wel interessanter zijn naar in Polen. En ik weet verder, ja, het zou allemaal met gas te maken hebben. Het ja, gaat er, ja, op, uh, gassen, ja. Uh, ja, vroeger was Oekraïne natuurlijk de graanschuur van uh, Europa. Mm -hmm. Volgens mij is het zelfs dat niet meer. En het, het hele conflict is deels ook begonnen toen Rusland met de gaskraan begon te spelen. Mm -hmm. Dat waren de eerste nieuwsberichten over Oekraïne. En volgens mij is dat ook iets van 2012 of zo. Dit loopt nog ver voor MH17, zeg maar. Voor de rest lijkt me Oekraïne niet zo'n heel erg interessant handelsland. Ik bedoel, ik ken niet veel Oekraïense producten die uh, mij in het oog springen. Ja, ik bedoel, uh, Finland had zijn Nokia en, uh, en Rusland heeft misschien zijn wodka. En uh, ja, Oekraïne heeft volgens mij borst. Okay. Dat, kun gewoon, <laughs> dat kun je gewoon zelf maken met uh, rode bieten. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. Ja, dus ja, dat, daar hou je niet heel veel van over. En qua ontwikkeling is het ook niet zo erg achtergesteld als ja, wij in onze... Weet je, gewoon in de zwarte gebieden van je bewustzijn uh, lijkt het allemaal heel erg, nou ja, alsof ze daar nog een rondlopen. Dat is dus absoluut niet zo. Uh, het is misschien net wat moderner zelfs dan Rusland, als je het gemiddeld bekijkt. Uh, Oekraïne was, ja, had het altijd wel net wat beter voor elkaar dan uh, het gemiddelde van Rusland volgens mij. Maar qua Europa denk ik dat ze wel inderdaad onder de maat zijn. En ja, en dan heeft dat misschien ook weer te maken met strategische belangen. En dan zit je dus weer naar de Amerikanen te kijken. Van, uh, hè, misschien willen die daar een, ba een paar basis uh, hebben. Tegen onze klaarblijkelijke vijand uh, Rusland. Yeah, yeah, yeah. Maar het meest lullig is natuurlijk dat dat zowel voorbij gaat aan onze bevolking. Als uh, de bevolking daar. En dat is een gevoel. Ja, wat, wat ik al sinds uh, april 2014 heb, toen ineens uh, de krim bij uh, Rusland uh, ging horen. Mm -hmm. Dat ik dacht van, uh, ja, weet je, dan gaan we hier doen alsof dat ons allemaal verbaast. Maar ik, ja, gewoon in de manier waarop het werd gebracht, had ik het idee dat dit al lang in en in Kruiken was. Ja, hebben jullie ook die do's en don'ts gelezen van... Uh de propaganda. Dat is ook wel leuk. Uh, vertel, vertel. Uh, ja, ik ben nieuwsgierig. <laughs> nou, er staat bijvoorbeeld... ...vooral de don'ts vind ik wel leuk. Dus je moet het veiligheidsargument van... tussen haakjes Rusland... ...niet te, te zwaar aanzetten. <laughs> Want uh, dat wordt gezien als... ...machtspelletjes en bangmakerij. <laughs> Oké. Okay. Je moet het ook niet mooier maken dan het is. Dan uh, worden mensen sceptisch. Bij de don'ts staat ook... Uh, niet meegaan in de verbreding van het debat, anti-EU bijvoorbeeld. Dus, ja, de EU is kennelijk een stuk rotte vis. Als je ze daaraan weet te koppelen, dan, dan heb je sowieso al verloren. Dat hebben ze zelf kennelijk ook al door. Dus dan moet je, moet je gelijk weer terug inperken, zeg maar. Nou, ik denk dat de journalisten dus nu weten van oké, okay, dat gaan we juist doen. <laughs> ja, ja. <laughs> het is ook apart dat bij de don staat meegaan in de verbreding van het debat. En bij de doel staat... niet meegaan in het verbreden van het debat. Oké. Okay. <laughs> dat is een beetje dubbelop. op. Nee, maar en er staat ook volgens mij iets, dingen die... complete leugens staan. Dus bijvoorbeeld staat... Uh, punt 3 krijgt Oekraïne visumvrijheid. En dan staat dit associatieakkoord... Uh, betekent niet dat de grenzen opengaan... voor Oekraïnse burgers. Maar dat stond er dus... Uh, volgens die uh, geen pijlsamenvatting uh, wel in. En er staat ook... gaan uh, door het akkoord extra miljarden naar de Oekraïne. Nee, het associatieakkoord... Gaat Nederland geen extra geld kosten? Nee, dat, dat zou zo uit de mond van, uh, van onze, hoe heet die ook weer, kunnen komen... ...die alles naar Griekenland ging en alle laatste centen terug kreeg. Dijsselbloem? Nee, dat nee die ervoor zat. Jan Keesterjager? Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, nou, dit is denk ik allemaal nieuwspeak. Dat het in eerste instantie zal dit natuurlijk niet uh, die grenzen open zijn. Hè, want dat, dan treedt Oekraïne echt tot de uh, EU... Snap je? Ja, er staat hier bijvoorbeeld. Dit uh, betekent niet dat de grenzen open gaan voor Oekraïense burgers. Maar in het, in het andere artikel stond dat het streven was om een visumvrije reizen te hebben. Maar dat is niet hetzelfde. Er is visumvrije reizen met een hele hoop landen. Uh, wil niet dat, het, uh, dat de grenzen openstaan. Maar dan hoef ja. je alleen geen visum te kopen aan de grens. Maar. Ja, maar, maar goed. Dus dat is het... het formeel allemaal klopt wel wat er staat. Ja. En zoals er is, bestaat geen verplichting in, uh, in voor de EU-landen om Oekraïne financieel te ondersteunen. Maar. Ja, ze hebben wel allemaal recht op die de standaard EU-regels voor ondersteuning. Dus ja, als ze het aanvragen, dan, dan wel of zoiets. Ja, maar goed, dat is hetzelfde als met mijn uh, intentie dat ik dit jaar, uh, zeg maar, ja, al, vrijwillig uh, gepijpt ja. word. Maar uh, kijk, die intentie is er wel, maar dat het daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. <laughs> dus er zit een groot verschil tussen en ook verschillende stadia. Ja, zeker bij uh, Oekraïne. Maar ja, dat ding is ook echt zo ontzettend lang. Met uh, meer dan 450 artikelen inderdaad. En wat ik erin lees, dan is het gewoon dat Europa daar inderdaad al wordt ingevoerd. Het is, het is gewoon een ontzettend rare verhaal. Ik geloof uh, dat in, dit, in, in, die, in die tips of zo staat dan ook in dat, dat het dan gaat over... Ja, dit is allemaal democratisch, hè? <laughs> <Demograim>. <laughs> ja, het is allemaal democratisch en, uh, en, en zo. Uh, ja, inderdaad, er wordt wel het een en ander beklonken en uh, propagandatechnieken gebruikt en weet ik veel wat. En, ja, ik vind dat heel moeilijk rijmen, inderdaad. En, ja, jij noemde dat, geloof ik, krionisme? Kri hoe, hoe noem je dat? Cronisme. Ja. Het, ik uh, weet niet het dat of nou ja, nou ben ik uh, de betekenis daarvan even kwijt. Maar... Ja, het idee bij die verdragen is dat al die bedrijven die zitten te lobbyen voor uh, ja, een verbod op het concurrent of meer regulering, zodat ze nieuwkomers kunnen tegenhouden en uh, ja, verplichte afname van hun producten of verbod van het product van de concurrent. En ja, zo kunnen ze, daar, daar gaat het eigenlijk allemaal om, een beetje de, de markt bespelen, zeg maar. Ja, dat klopt. Gewoon zeg maar... Hè, kijk, stel nou eens voor dat je een middagje een spel zou doen. Maar je spreekt niet af wat de spelregels zijn. Ja, dat weet je. Dan weet je van tevoren ook niet hoe je middag eruit gaat zien. En dat is dit ook. Hè, dat. Er zijn een aantal mensen waarvan... Eh, ja, ik bedoel, ik ken ze niet van gezicht. Maar volgens mij is het gewoon een groep mensen... die secret handshakes hebben en dat soort dingen. Die gewoon heel goed elkaars belangen weten te behartigen en een van die belangen is gewoon echt de spelregels bepalen. En Ik vond het aparte ook nog bij dat transatlantische verdrag. Net nadat het gesloten was kwam het nieuws dat er, ja, dat is dan een vrijhandelsverdrag voor de uh, hele Atlantische regio en toen kwam het uh, nieuws dat er een moment was dat er geen enkel vrachtschip op de Atlantische Oceaan voer. Eh, dus ja, dat gaat lekker. We hebben een vrijhandelsverdrag en er vindt absoluut geen handel meer plaats. Ja, het zijn natuurlijk ook gewoon uh, rare tijden. Hè? Dus uh, soms lijkt de economie ook gewoon een uh, ja, piramidespel. En ja, ze kunnen uh, natuurlijk met centrale banken kunnen ze de, de geldkraan open en dichtzetten. en dat is Heel sneaky, want daar heb je eigenlijk een soort vorm van voorkennis. Dat betekent dat als ze de geldkraan openzetten, dan weten ze dat alle prijzen omhoog gaan... ...en alle assets duurder worden en aandelen en alles gaat stijgen. Zeg maar en als ze hem dicht zetten, dan weten ze dat alles weer in elkaar kukelt. Omdat... En natuurlijk, als je hem een lange tijd open laat staan... ...dan gaat iedereen zwaar investeren met geleend geld. En iedereen denkt dat hij, dat hij een genie is. En als de kraan dan dicht gaat, ja, dan, dan kunnen ze de centrale banken... Het, het, alles laten crashen en dan kunnen ze het ook weer opkopen op de bonen van de markt. Zeg maar. uh, met, yes. met, met hun geldpers. Dus ze, ja, ze kunnen continu assets uh, of uh, de, de dingen naar, naar ze toe laten vloeien daarmee. Mm -hmm. Zeker weten. En, en daar is weinig wat je daarmee uh, kunt doen. Dus, hè, dus nu is die hypotheekmarkt en, en die uh, huizenmarkt uh, die is zo verstoord hè, dat je... Alleen bepaalde mensen kunnen er wat mee kopen. En zeker met het verhaal van negatieve rente en dat soort dingen, is het gewoon heel erg apart. Dus klaarblijkelijk was de crisis dat er heel veel, een heel groot tekort was aan, aan, aan, aan geld in, in kas. Maar nou dan ga je zeggen van nou dan gaan we toch lekker sparen, dan gaan we dat vergoeden. Uh -uh, weet je. Nou het wordt zelfs, zelfs dat wordt van je afgepakt en. Wat dat betreft zijn het best wel uh, hele rare facten op uh, tijden. Ja, de Keynesianen hebben altijd een hekel gehad aan sparen. En, en dat is oppotten en dat is doodgeld. En dat, dat uh, doet dan maar niks. En kapitaal, daar ja. hoort eigenlijk geen rente te verdienen. En ja, met uh, negatieve rentes kunnen ze natuurlijk... en uh, kunnen ze mensen uit hun spaargeld drukken eigenlijk. Dat is wat ze het liefst zien, ja. Ja, goed, pensioen is natuurlijk ook heel erg... Uh, He, ...langdurig sparen in wezen... ...is het gewoon het voorbinden van je eigen wortel... waarachter je aan moet rennen. He, en, en terwijl je er naartoe rent... ...wordt die wortel nu ook nog uh, afgeknaagd voor je ogen. En is dat zijn systeem dus niet rendabel? Want daar blijkbaar ging het er dus vanuit... ...dat je dus nooit voor jezelf pensioen op zou kunnen bouwen. En dit gaat echt om heel veel geld... Ja, ze hebben ook dat wel effect wat uh, centrale bankiers dan zo prijzen, is dat als iedereen zich maar heel rijk voelt en die prijzen gaan steeds omhoog, dan gaan mensen dat geld er niet uithalen. Want waarvoor zou je dan je geld in de reële economie stoppen als je, als je aandelen koers, aandelen toch alleen maar omhoog gaan? Zeg maar. Als ja, dat maar... natuurlijk allemaal uitkomt en dat wordt geliquideerd, ja, dan gaan de prijzen in de reële economie enorm omhoog, want er komt er een hele hoop geld bij. Je. Uh, wat, uh, en niet meer producten. dus ja, maar zoiets, zoiets als pensioenen, wat best wel belangrijk is. Hè? Als je met mensen van 40, 60 praat of zo, dan kan dit een grootste zorg zijn. Dat je dus verplicht een deel van je geld kwijt bent. En dan nog maar moet zien of, wat je er weer voor terugkrijgt. En hoe kun je nou zoiets verplichten, als je dus nooit kan zeggen van dat uh, per persoon het rendabel is. Dat je dus kan zeggen van, nou de economie groeit en je laat het geld voor je werken, wat altijd bullshit is. En dan, dan werk je aan je oude dag. En het is gewoon zo fucked up. Eigenlijk is het gewoon een afpaksysteem. Ja, het is natuurlijk, je geld wordt weggezet en je kunt er pas bij over een heleboel jaar. Het wordt verplicht eigenlijk van je afgepakt en dan weggezet. En het is zogenaamd toch formeel nog van jou. En je mag er soms ook wat mee spelen van een fondsje naar een ander fondsje duwen. Je hoopt maar dat de overheid het je teruggeeft aan het eind. En dat er nog wat van over is. Maar ja, je ziet nou dat ook in Amerika. heb je zo'n. het grootste pensioenfonds. die ging de uitkeringen. namelijk met 50% korter. omdat. Die, met die rentes op nul. dan hebben ze gewoon geen. Uh, uh, ze kunnen geen. geen uh, rendementen opmaken, zeg maar. Nee, uh. en het, is, het is nog. het is nog schrijnender dan dat. Want uh, dan zit je in zo'n pensioenfonds. vaak ook nog. Uh, onvrijwillig. Wat doet dan zo'n pensioenfonds? Die gaat dan ook uh, investeren. En dan krijg je allemaal van die hedge funds en weet ik veel wat. Uiteindelijk kan zo'n hedge funds jou in jouw bedrijf, zeg maar, dan weer opkopen. Zoals met, ik geloof zelfs met VD is gebeurd. Maar in ieder geval, zoals met Axonobel en de Post. Gewoon de, die bedrijven worden opgekocht, helemaal in stukken geknipt. En alles wat er goed aan was. Dat wordt dan niet meer werkbaar. En uiteindelijk, zeg maar, word je door je eigen pensioen uh, op straat gezet. Gewoon, je raakt je baan kwijt. Want, ja, gewoon, uh, arbeid blijkt hij dan ineens veel te duur te zijn. En <laughs> dat is zo fucking raar. Ja, ik denk wel dat als een, als je, als een bedrijf in zo'n situatie terechtkomt, zoals VD en zo, dan, dan is er natuurlijk wel wat mis. Dan moet het, het, het is niet makkelijk om een gezond bedrijf helemaal vol te maken. En toch gebeurt dat. Nou, en toch gebeurt dat, weet je. Gewoon overkopen, overkopen en uh, de winstverwachting wordt steeds groter. En ja, weet je, het is net als met een tuintje of zo of met een stuk land. Op een gegeven moment, en uh, met een stuk vijver, op een gegeven moment is wordt, uh, de grond en, en het water gewoon arm. Weet je, dat, dat heb je gewoon, uh, er zit geen evenwicht meer in. Ja, ik denk dat het voornaamste probleem is dat als er... Uh, heel veel geld gedrukt wordt uh, of heel veel schuld gecreëerd wordt eigenlijk vanuit de centrale banken en alle prijzen gaan omhoog, dan denken veel beleggers denken dat ze, dat ze god zijn zeg maar. Ja. Uh, omdat, omdat onder mijn bewind moet je eens kijken wat, uh, wat, dat, hoe het allemaal gestegen is zeg maar. En ze, ze zien verkeerd dat dat gewoon een effect is van al dat geld dat erbij komt. En dan zie je wel dat, dat sommige figuren ook over enorme kapitalen beschikking krijgen die om miljarden overnames te doen die heel vaak mislukken. Ik geloof dat 80% van de overnames mislukt. Ik denk dat dat voor een groot gedeelte daarmee te maken heeft dat, ja, dat mensen een verstoord beeld hebben van hun eigen kunnen. En, en ook bankiers zullen een verstoord beeld krijgen van nou deze, deze zakenman is werkelijk een enorm genie. Die moeten we gelijk 40 miljard lenen om de hele wereld te laten overnemen en te laten controleren dat blijkt meestal een enorme vergissing als die bubbels dan weer leeglopen. Er komt nog iets bij, want wat je natuurlijk ziet, nou ja, V&D is een voorbeeld. Wat je ook ziet is dat er wel vallen bedrijven af, maar er komen niet zoveel bedrijven bij. Zeker niet in de Nederlandse context. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de toegenomen bureaucratie, waardoor het, het ondernemen in Nederland uh, wel steeds moeilijker is geworden. Ja, het is ook wat Hitler deed. Hè. Hitler ging ook op een gegeven moment ging hij steeds meer regulering en red tape doorvoeren om, om veel kleine bedrijven de nek om te draaien of te dwingen te worden overgenomen door grote bedrijven. En op een gegeven moment heeft hij zelfs alle kleine bedrijven of bedrijven onder een bepaald uh, bedrag verboden. En verplicht laten opgaan in grote bedrijven. En voor een heerser is dat ook veel makkelijker. Als je een paar grote bedrijven hebt. Dan moet je gewoon even met die mensen om de tafel gaan zitten. En dan kan je handje en Dan kan je alles voor elkaar krijgen. Het zeg maar. is ook veel makkelijker met belasting en zo. Al die kleine tentjes. Daar heb je geen goed zicht op wat daar gebeurt. En die kunnen we als uh, ja, zwart uitbetalen of zo. En met een paar grote bedrijven. Dan kan je dat veel makkelijker regelen. Dus ja, overheden hebben altijd een, een, een voorkeur voor een paar grote bedrijven. Maar uh, jongens, uh, ja. we moeten even een uh, sprongetje maken naar de, de volgende berichten. We, dit waren nog maar de eerste twee berichten. Hè? Ja, en over welk onderwerp hadden we het ook alweer? <laughs> het Oekraïne-verdrag. En de, dit ging dan over de strategie die uitgelekt was. Ik weet dat uh, we verder niks meer te voegen, neem ik aan. Uh, nee, nou ja, dit, dit hoort dan zeg maar... Op een gegeven moment gaan die politici, zeker op landelijk niveau... Eigenlijk alleen op landelijk niveau... Zitten dus ook in de draaideur met het bedrijfsleven. Hè? Uh. En eigenlijk, they don't give a fuck. Het is gewoon een vaag politiek-ideologisch doel. Mm -hmm. Zonder overzicht of zo. Zon, en zeker niet zonder feeling met de achterban. Ik bedoel, ik, weet, ik, ik, ik volg Samsung niet meer. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij zegt: van ja, ook dit verhaal moeten wij aan de man brengen. Het is lastig, maar het moet. Weet je, dat, dat die shit. Ja, maar uh, we gaan even naar de volgende berichten. Uh, Zometeen hebben we natuurlijk nog het commentaar van Jasper de Groot, want hij zal de voorzitter van de LP over het uh, Oekraïne-verdrag vinden. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat u dat weet. Dus dat komt kom zo meteen. Uh, Jasper zit nu nog achter de biertap. Uh, dus die komt zo meteen aan het woord. Eerst nog even een paar berichten. Laten we even gaan naar een streep door de belasting op spaargeld. Hey, dat, is, dat is goed nieuws. Dat is wel erg overdreven. Ja. Ja, ze, ja, dit was al een tijdje zo. Dat merk je wel dat mensen dat, die dat heel onterecht vinden... dat ze 1,2% belasting moeten betalen over hun uh, spaargeld. Ja. Als een fictief rendement op een rendement dat ze niet maken, zeg maar. ja, Het verbaast me heel erg dat mensen soms over sommige belastingen... dat vinden ze dat heel erg en, uh, en anderen niet. En nou is er een, een of andere advocaat geweest of advocaat-generaal... en die heeft heel lang zitten nadenken. En toen heeft hij gezegd dat dat deze vermogensrendementsheffing wel eens strijdig zou kunnen zijn met het eigendomsrecht. Hebben we eigendomsrecht in Nederland? <laughs> ja, ik, ik wist het ook niet. Ja, ik, ik, ik weet niet, Sch schijnbaar wel dan. Hè? Ja, kennelijk ja. Maar dat geldt dan niet voor eigendomsrecht op je lichaam of zo, dat je geen inkomstenbelasting hoeft te betalen of al die andere belastingen die je moet betalen. Dat is allemaal, kennelijk mag daar je eigendomsrecht wel schonden van worden, maar. Hier Opeens niet. En het wordt er dan gezegd: van ja, nou, daar hebben ze wel een probleem mee, nou, de oude regering hoor. Dat moeten ze wel Die advocaat-generaal, daar kan je kennelijk niet zomaar omheen. En want hij heeft een advies gegeven aan de Hoge Raad. Maar ik had een beetje het idee dat: ja, ik weet nog dat je ooit moest je al de rendementen van, van je fondsjes opgeven, zeg maar. Mm -hmm. En dan werd dat inderdaad van fonds tot fonds bekeken. En zo is dat in de Verenigde Staten ook. En de meeste landen is het ook zo. En dat is natuurlijk een hoop werk, maar dat hebben ze precies afgeschaft in het jaar. 2000 geloof ik, of heel dicht tegen de top van die dot-com-bubbel aan, toen het allemaal omhoog ging, zeg maar. En toen het jarenlang naar beneden ging. Mm -hmm. En toen hebben ze het omgezet naar een fictief rendement van altijd pakken we 1,2% van je geld. Uh, hoeveel rendement je ook maakt. En dat is natuurlijk in een dalende markt is dat veel voordeliger voor ze. Want dan hebben al die mensen, als, als ze dat echte rendement zouden hebben belast, en al die mensen die zouden al die jaren verlies hebben gehad, dan zouden ze helemaal niks van gezien hebben. Nou hebben ze gewoon 1,2% binnengetikt. Dus ja, ik, mijn, mijn cynische geest dacht een beetje van, nou ja, als ze dat nu weer gaan omdraaien en weer het echte rendement gaan belasten en het fictieve rendement weer afhalen, dan, ja, dat kan wel eens een teken zijn dat het, dat het einde van de, van de neergaande cyclus voorbij is, zeg maar, dat er bijvoorbeeld een hele grote inflatiegolf aankomt. Want dan gaan alle prijzen weer heel erg omhoog en dan willen ze daar natuurlijk weer, dan, dan zijn ze, voelen ze zich bekaaid met 1,2% belasting. Ja, Jurien, je had er ook nog wat over te zeggen. Het is een beetje symboolpolitiek. Hè? Nu is het procesje gewonnen. Wiebes is al in protest gegaan. En uiteindelijk, ja, de overheid die... Uh, of het nu linksom of rechtsom is... Dan, uh, dan, dan krijgt de overheid toch wel zijn zin... Als het gaat om belasting uh, innen en verhogen. En ja, dit is nu juist de belasting... Waar we eigenlijk het minste over zouden moeten hebben. Als je, als je 200.000 euro hebt... Dan gaat het, uh, dan gaat het om, uh, om, om 2400 euro. Er zijn belastingen veel hoger dan deze, uh, deze belasting. En uh, laat, laten we beginnen met de, met, de, met de inkomstenbelasting... en met die verschrikkelijke dividendbelasting... wat, wat hier dan nee. weer een voorheffing op is. Hè, wat gelijk al van je dividend wordt, uh, wordt afgepakt. Vermogensbelasting, gebruikelijke loonregelingen... zijn echt honderden belastingen btw en inkomstenbelasting, die zijn ongeveer allebei even groot Ja, want dit doet niet heel erg pijn. En of je nu 3% of, of 2% of 1%... Ik, ik, ik ben er juist bang voor dat, dat, dat, dat ze succes straks gaan afstraffen. He, dat gebeurt nu niet. Als, als je nu 10% rendement maakt op je geld en je neemt aardig wat risico... Ja, dan pikt de overheid daar, daar, niet, daar, daar, daar geen extra geld van mee. En... Uh, ja, het zou toch, toch veel verschrikkelijker zijn dat als je, als je wel iets met je geld weet te doen, dat ze dan zeggen, ja, je, je neemt wel risico, maar uh, ja, je maakt tien, ook 10% rendement. Dus we pakken van die 10%, pakken we de helft, pakken we 5% uh, en die eten wij op. Dat zou ik veel ja. erger vinden. En als je verlies maakt, dan wordt een ambtenaar toegewezen die jou gaat helpen bij het investeren. Die zegt dan, je moet allemaal staatsobligaties kopen. Ja, ja. Ja, en, en dit roept dan ook weer zo'n heel raar gevoel op. Toen ik dat uh, bericht las, ik, ik moest echt mijn best doen om het te snappen. Omdat, nou, op zich is het gewoon mooi als mensen voor hun rechten gaan, uh, gaan, gaan knokken. Ik kan dat je zeker aanraden. Maar zoals Jurien net ook al opmerkte uh, van, het zou niet mijn eerste zorg zijn. Hè? Uh, van, uh, weet je... Zo van het is, het is inderdaad echt een halve overwinning. En dan blijkt dus ook van hoe, hoe gescheiden sommige werelden zijn. Als je dus zeg maar net rond een bestaansminimum leeft en je verdient wat. Wat ik een keer heb meegemaakt van een bijstandsniveau naar wat was het 8000 daarboven. Van die 8000 heb ik toen 5000 rechtstreeks weer af kunnen staan aan de belasting. En dat voelt gewoon raar. Als je denkt van nou weet je, dit is zelfstandig zijn. En, en dat je dan zo'n zo aanslag krijgt. Als je gewoon kijkt naar <tie> oude modellen. Nou, bijvoorbeeld die van de Leenheer of zo. Ja, Vaak had hij zelf ook nog wel het gevoel van nou bij 25% van het graan of zo. Ja dan begint het volk toch wel erg, eh, erg moeilijk te worden. Nou, de belasting die op het volk wordt geheven is vele maanden groter dan dat. Het is, ja, als je dus gewoon werkt, dan is het, wat zal het zijn, 35% of zo? Inkomstenbelasting. Die is en, de stijf, inderdaad. Sociale premies en belasting, welke opgeteld. Ja, en dan koop je shit. En dan moet je ook nog btw betalen, zo 20%. En betaalt ook nog wegenbelasting en al dat soort shit. Ja, een uh, verwijderbijdrage en verwijderbijdragen en thuiskopieheffing en weet ik veel wat. Lokale lasten. Ja. Yes. Ik heb ook wel eens het idee dat ze van tokenvrijheden geven, zeg maar. Van die, dan, dan nemen ze weer ergens een ontzettende berg belasting in, en dan, maar dan mag je wel 130 rijden op de snelweg. Op sommige wegen, op sommige tijden, dat het allemaal niks uitmaakt eigenlijk. Of je mag opeens een jointje roken of zo, of, uh, dat soort ja. dingen. Uh, daar wordt dan, ja Dat hebben ze kunnen ze laten zien, showcase, van kijk eens naar uh, enorme vrijheid. En ondertussen hoor je gewoon aan de andere kant weer helemaal geplunderd. Uh. Ja, ja. En... Het, het is natuurlijk zo, aan de, aan de onderkant van de samenleving heb je gewoon mensen die het heel moedig volhouden. Weet je? Die gewoon zeggen van, ik, uh, ik werk gewoon, weet ik veel, 40 tot 60 uur of zo. En, en dat hoort gewoon zo. Want Mijn vader zei dat en mijn opa zei dat. En uh, dat hoort gewoon zo. Zonder zich af te vragen van, ja maar hoe zit het systeem er dan uit? En dan hebben ze soms ook een oordeel over anderen en zo... En dan komt uh, dus zeg maar het moment. Hè, want de misstap die je dan maakt. is dat je denkt dat je bepaalde rechten opbouwt. als je zoveel belasting uh, uh, betaalt. En niets is dus minder waar. Want ja, dan lees je ergens een comment. Cool ja, ik heb uh, 40 jaar belasting betaald. En nou heb ik zorg nodig. En uh, er is gewoon fucking niks, weet je wel. Ja. Ja. Je vraagt of je het geld terug gewoon kan krijgen. Ja. <laughs> Niet goed geld terug? <laughs> ja. En dat is zo sneu. Ja, tegenover is belasting sneu. staat helemaal geen tegenprestatie uh, verplicht. Hè? De overheid is nooit verplicht om een tegenprestatie te leveren tegenover nee, belasting. Nee, nee, dus ja, wat dat betreft is de ja, verhouding is ook gewoon raar. Hè? Hebben we hebben vandaag ook eens zo'n discussie gehad over de uh, agressieve overheid en de geweldsmonopolie. Waarin je ook heel veel nuances nog moet aanbrengen. Maar, ja, monopolie is altijd uh, de slechtste kwaliteit voor de hoogste prijs. Voor de meest onredelijke lonen denkbaar. Dus ja, ja, wat dat betreft... Uh, dat natuurlijk ook. Maar, <laughs> maar wat er natuurlijk... Hè, een van de diepste dingen wat eronder ligt is gewoon al die vanzelfsprekendheden. Mm. Ja, dus gewoon van... Ik bedoel, soms heb je ook gewoon een wonder. Hoor. Ik, heb, ik heb als een... Uh, als eerste een crash meegemaakt op, op uh, een kettingbotsing. Mm -hmm. En als je dan uh, de noodhulp ziet verschijnen, zeg maar... Nou, het is echt net alsof je iets magisch ziet. Mm -hmm. Maar de prijs is inderdaad best wel hoog. Als, als je dus hebt van hoeveel gezeiken nodig is om, om zo'n spektakel teweeg te brengen. En het ergste is dus dat, dat hele bullshit verhaal van... Dat uh, menselijkheid afhangt van hoeveel je verdient of hoeveel belasting je afdraagt. Weet je wel, het is gewoon een getal. Het is compleet uit de duim gezogen. En uiteindelijk is het ook niet eens zo heel menselijk. Ik bedoel, wat menselijk is, is gewoon een beetje aandacht en een beetje liefkozing en weet ik voor wat. En totaal dus zeg maar niet zo... Die, die, ja, bedoel, dat is ook menselijk, dat je gaat neigen naar uh, maten. En, en dat je uh, dingen kunt berekenen en kunt bevatten met getallen. Maar ik ben mijn punt gewoon helemaal kwijt. Ja, ik had het ook niet helemaal meer vol, hoor. maar uh... zo, <laughs> zo klinkt het wel, ja. <laughs> <laughs> nou ja, eigenlijk is het systeem... ook best wel... Het hand van, zel van zelfsprekendheden... aan elkaar. Maar eigenlijk is het zijn eigen chaos. Die gaat wel heel erg diep. Ja, nou ik... verzin het hier ook net, maar... <laughs> okay. Het is ooit een keer met een goede bedoeling... allemaal... Uh, ...gegroeid, weet je wel, van... Uh, ...nou, we moeten armen uh, te hulp staan... ...en we moeten... Ja, ja, als je kijkt naar de oorsprong van de verzorgingsstaat... ...is dat inderdaad de armenwet uit 1854... Ja. ...en dat is alleen maar uitgedijd ...tot de enorme verzorgingsstaat... ...zoals we die nu kennen... ...en de Duitsers die hebben daar natuurlijk... Uh, ...een verplichting van gemaakt... ...als je dat dat bedoel je. Ja, uh, uh, uh, uh. zeg maar dat... ...tot het punt van nu... Een ja. en, en tumor begint ook altijd heel klein. Hè? Dus, uh, ja, ja, ja, ja... Weet je, ik heb soms dus ook best wel begrip... dat uh, hulpverleners uh, klappen krijgen. <laughs> het is best wel... bedoel, natuurlijk is de initiatie van geweld hartstikke verkeerd. Hè? Maar in de emoties... Uh, ja, dan liggen verhoudingen heel direct en dicht op elkaar. Mm -hmm. En als dan zijn ambulancebroeder het idee heeft... dat hij een halfgod is en niemand eert hem daarin... ja, dan, ja, dan, dan vindt er dus al zeg maar... Een bepaalde soort van apengedrag uh, plaats. Mm -hmm. En ja, dus dan kun je ook klappen verwachten. En het gaat ook over he, de beleving van het contact met elkaar. Mm -hmm. he, dus ook de agent die niet meer luistert naar redelijke argumenten. Ja, ja, ja. En gewoon zegt zo van: Nou ja, weet je, dit is gewoon de regel. Terwijl hij, hij maakt nog steeds een keuze om het bonnetje te verscheuren of niet. Ja, ja, ja. En zeg maar. Gewoon dat we al zo ver zijn dat gewoon elk contactmoment met een agent of een zieke broeder of, of wat dan ook eigenlijk al vanaf de grond af aan verstoord is. Ik denk dat er ook mensen ook ergens wel doorhebben, ook als het geen libertariërs zijn, als er ergens geweld achter zit. Dus... Hm. Ze voelen dat zij geen klant zijn, zelfs als er op die politieauto staat, uh, dienstbaar en beschermend of zoiets. Ze voelen dat gewoon. En ik denk dat dat met uh, ja, steeds meer takken in de, onze samenleving het geval is, omdat de overheid zich overal mee bemoeit... ...dat ja, ook ouders die naar school gaan, er worden ook steeds meer dat de leraar vooral wordt gescholden en zo. Want ze voelen gewoon van ja, wacht even... De, de prijs gaat omhoog en de kwaliteit is laag en ik, als ik mijn kind een dag eerder van school haal, dan word ik voor de rechter gesleept zoals mijn collega gebeurd is. Mm -hmm. En ja, dat voelt natuurlijk niet aan alsof jij de klant bent, zeg maar. En dat, ik denk dat mensen dat het gevoel veel eerder oppikken dan dat ze de theorie doorhebben, zeg maar, die het libertarisme laat zien van, hey, er wordt daar ergens geweld geïnitieerd en daar zit een keten van ellende achteraan. Ja, ja de, de, de, de kijk op van wat een goede burger zou zijn... Ja, die, die snijdt ook gewoon je hele zijn soms weg. Ik bedoel, als je dus inderdaad hebt over die boete... Eh, van je stuurt je kind naar school... maar een school kan ook om wat voor reden dan ook... Eh, besluiten dat ze toch dicht gaan. Vanwege ijs of zo. Ja, ja. iets, iets maar Zelfs honderd jaar geleden... toen kinderen nog te voet naar school gingen... ...gebeurde dat gewoon veel minder vaak dan tegenwoordig. Wat ook te maken heeft met verantwoordelijkheid, eh, zeg maar. Van eigenlijk willen scholen die verantwoordelijkheid dus niet dragen. Maar dan denk je dus een goede burger te zijn... ...door gewoon flink te werken. En Maar ineens word je dan... Hè, ...terwijl je dus rekent op een leerplichtwet... Hè, dat, dat, ...dat je kinderen dus ook een soort onderdak hebben... ...ja, ineens staan ze dan toch op je stoep, weet je wel... Ja, en dan is het dus lastig. Ja, dan heb je dus zeg maar niet die zekerheid wat je eigenlijk van een goede maatschappij uh, zou willen. Van dat de school zelf een oplossing zou verzinnen. Nee, de kind wordt gewoon klakkeloos bij je, uh, teruggedumpt. En ook al is het je eerste werkdag of niet, dat is gewoon jammer. Het luikje gaat dicht en uh, tot de volgende week. Dat maakt het samenleven nu best wel... Lastig en, en heel. Ja, dat men ook best uh, prikkelbaar is. Hè? Dat men echt inderdaad ook een ander op de bek wil slaan. Het is gewoon zo dus. dat heel, heel veel instituten waar je mee te maken hebt, die zitten aan de overheid vast. En ja, dat proef je gewoon. Je, je moet er een of andere wal van, van ellende heen. En er zit geen menselijkheid meer in. En de mensen die geven het niet om, de passie is weg. En dat, ja, dat voel je heel snel. En daar komt denk ik wel soort agressie vandaan, want die mensen die zullen ook ervaren. Ja, ja ik doe, ik doe toch goed mijn best en ik kom maar niet verder. Ja, ja, ja. Nou, een mooi, een bruggetje naar het volgende bericht. <laughs> Dan kunnen we daar nou hier weer nog over verder gaan. Uh, hier meer bureaucratie voor uh, bankrekening. Ja, ze dus, dus gaan nou uh, ook weer kijken, geloof, voor Nederlanders die in het buitenland zitten. Dat uh, ja, het fiscale, fiscale woonplaats wordt belangrijk. En je ziet dat steeds meer dat mensen een bankrekening wordt geweigerd. Of dat ze van Paypal worden uitgesloten of zo Ik heb een aantal libertariërs gehoord. Dan krijg je, zie je in het buitenland en dan krijg je wat geld binnen. En als het meer dan 400 euro per maand is. Bam, heb je Paypal account uh, gesloten. En daar zijn de limieten aan. Ze willen natuurlijk ergens zijn. Allemaal van die belastingverdragen En dit is ook vanwege belastingverdrag. Om te voorkomen dat uh, belastingsslaven ergens tussen het wal en het schip vallen, zeg maar. Dat ze ja, in Frankrijk zeggen dat ze in Nederland wonen en Nederland in Frankrijk. En dat ze dan uh, eigenlijk nergens uh, uh, belasting betalen. En dat gaan ze dan via, ze spelen dat allemaal via die banken natuurlijk. Die banken die, die worden steeds meer in de tang genomen. Mm -hmm. En nou zou het dus bijvoorbeeld zo kunnen zijn, die regels zijn ook verschillend in de zin dat... Uh, als jij een Nederlander vakantiehuis in Frankrijk hebt, de Franse regering vindt dan dat je fiscaal woonplaats Frankrijk is. Zeg maar. maar als jij gewoon in Nederland werkt, dan vindt de Nederlandse regering dat je woonplaats, fiscale woonplaats in Nederland is. Dus die banken die worden eigenlijk steeds, steeds onhandiger om... Ja, als je wat in de bitcoin doet, dan kunnen ze je er al uitgooien, zoals later bij de, bij de Rabobank geloof ik het geval. oké. Okay. Ja, ondanks dat die persoon ook alles opgaf van waar, die, waar dat geld vandaan kwam en zo. Maar ja, die banken dat is eigenlijk gewoon een verlengd stuk van de belastingdienst aan het worden. En ik denk dat dat een hele grote promotie is voor uh, bitcoin bijvoorbeeld. Oh ja, dat laatste had ik nog niet gehoord, dus... Uh... Dat het een promotie is voor bitcoin. Nee, nee, nee. nee. Ik bedoel dat uh, dat je is het ook niet over officieel. De de, over de Rabobank. Dat iemand dan uh, iets geweigerd werd vanwege bitcoins. Ja. Ja, nee, ja, dat is inderdaad. Uh, er nee, is natuurlijk meer, meer bureaucratie. En dan worden, wat we hier net over hadden, uh, worden mensen natuurlijk weer uh, boos en opgefokten. Ja. Zeker weten, ja. Ja, ja door dit soort dingen. ja, En dan vragen mensen af van, van waar al die agressie Ja, wat nou, denk je? Ja, ja, want waar het uiteindelijk weer aan gaat ontbreken... Mm -hmm. is dat de belastinginspecteur gewoon een keer zegt van... Uh, weet je wat, het maakt me gewoon geen fuck uit. Snap je? Ja, ja, dat zou alleen maar ja. beter zijn, ja. Ja, want het is nu altijd zo eigenlijk continu van... ja, je hebt gewoon pech gehad, weet je. Je moet ja, okay. altijd betalen en uh, je wordt gelijk gestraft... en weet ik veel wat. Hè? Dat, ja. Echt gewoon... Je hebt gewoon totaal geen ruimte meer uit angst dat, ja, weet je, dat, dat, dat de ambtenaar voor de gek wordt gehouden of zo. Of dat, dat je de dans ontspringt. Mm -hmm. Terwijl als je gewoon dingen tegen elkaar gaat afzetten van hè, welke mensen hebben gewoon de meeste problemen. nou Er zijn mensen die bijvoorbeeld, weet ik veel, maximaal... 10.000 euro of zo belastingsschuld hebben. Mm -hmm. He? Meestal, als je rond dat bedrag zit, weet je, dan doe je eigenlijk nergens aan toe. toe. Behalve natuurlijk tot de kleine kring, kring mensen die werkelijk iets om je geeft. Maar voor de rest, zeg maar, ja, die, die hele uh, insteek van we moeten een voorbeeld stellen, ja, dat is dus heel miniem. En dan zou je dus kunnen zeggen van, nou, misschien gaat het wel om het bedrag. Nee, absoluut ook niet. Want de staat kan gewoon dagelijks zo enkele tienduizenden euro's, kunnen ze zo missen. Op, op die orde van grootte, zeg maar, want jij houdt de staatsschuld ook bij, zeg maar, daar hangt het niet van af. Want gewoon, ik geloof dat we al per uh, minuut of per seconde al tienduizenden euro's, door de play horen oh, maar Dat is 480 euro, ik kan het wel even ja. zoeken. Ja, dus ja. ergens moet er dus ook een bepaalde grens zijn dat het gewoon totaal niet waard is om zo hard op te treden. Ja. Toch? En, en juist dat ontbreekt eraan. Mm -hmm. Ja, ik loop de tijd ver vooruit. <laughs> nee, nee, nee, ik snap, ik, sta, ik sta. Ja, ja. Oké, We gaan nou even snel door de berichten. Ja, laten we lekker gaan. Uh, ja. ja, dan gaan we gewoon door naar Ikea. Uh, IKEA ontdookt de belasting voor 1 miljard euro via Nederland en ik kom van Jurjen en jij hebt het geplaatst omdat je uh, kritiek wilde geven op de journalist die het allemaal zo heeft geformuleerd. Hè? Ja. ja, vertel. Nou, Er is sprake van belastingontwijking en uh, de journalist Wouter van Loon van uh, Z24 uh -huh. die beschuldigt uh, IKEA van belastingontduiking. Ah, dus uh, Ikea gaat nou uh, journalisten aanklagen? Nou, laten we hopen van wel. Smaat moet strafbaar uh, zijn in mijn uh, ogen. Mm -hmm. Want dat, ja, dat is geen straffeloos misdrijf. Dat ja, is reputatieschade. Ja, zeker. zeker hè. Je geeft uh, Ikea een, een, een mooi bedrijf. Een, een, een, een schitterende marketingformule. Uh, of, of die meubels nu zo goed zijn. Ik, ik zou zeggen... Nou ja, dat is natuurlijk niet uh, de garantie, maar... Uh, een kwestie van smaak. Hè? Dat is inderdaad een kwestie van smaak. Als je van minimalisme ja. houdt, dan is een Billy hartstikke mooi. Ja. Nou ja, in ieder geval... Ik heb IKEA ook eventjes uh, uh, gevraagd om, een, uh, om, om ook even te reageren. Nou, en ze zeggen ook van... Wij doen alles in overeenstemming met de wet- en regelgeving... in de landen waarin we actief zijn. In de afgelopen jaren heeft de IKEA-groep in totaal... 7,2 miljard euro aan belasting betaald. Okay. Alleen Ikea Nederland heeft al bijna 92 miljoen aan belasting betaald. Dus ja, die, uh, die, die, die Wouter van Loon, ik weet niet wat voor extremist dat, dat is, maar <laughs> een, een journalist kun je het nauwelijks meer noemen. ex ja. Oké. Okay. Ja, journalisten willen heel vaak de scoop hebben, hè. Ja, gewoon uh, de waan van de dag uh, kunnen bepalen. En, uh, ja, maar dit gaat uh, verder dan, dan het stellen van een scoop. Hè. Een, een scoop, je, je, je, je mag natuurlijk wat overdrijven. Maar in, in, in dit geval beschuldigt Wouter van Loon Z24. Hè, en dat is nog niet gerectificeerd, want het artikel staat er nog doodleuk op. Uh, vandaag opgenomen 19 januari. Dit is op 13, januari, uh, 13 februari geplaatst. Dus het staat er al, uh, al, al zes dagen op. Hier wordt Ikea ten onrechte beschuldigd van belastingontduiking. Iets wat ze nooit hebben gedaan. Ja. Mm, nou, ik hoop dat uh, Twan Mann ook op uh, let. Ja, ik bedoel, ja, Twan die kan heel goed dat verschil tussen ontduiking en ontwijking uitleggen. Ik bedoel, als je, bij, bijna alle Nederlanders hebben wel eens belasting ontweken. Natuurlijk. Als jij sigaretten of uh, bieren in Duitsland haalt, dan betaal je daar je uh, accijns. Dus dan ontwijk je belasting in Nederland. Ja. ja. Jo, ja, van maar... Luxemburg denkt. Ja, ja. Dat gebeurt ook veel. Ja. Dat is ja. gewoon uh, ontwijken van belasting. Dus, uh. Ja. Uh, uh, ja, maar goed. Weet je, er was natuurlijk ook gewoon een tijd dat er helemaal niet zoveel belasting werd uh, geheven. Nee. <laughs> ja, dus toevallig heb ik vandaag mijn uh, kleine bestelling uit China gekregen. Oké. Okay. Dat, dat was iets van 6 euro of zo. Dan hoef ik dus ook geen BTW af te dragen. Vond ik ook wel leuk. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb een uh, aantal gitaarplectrums van die dingen waarmee je de gitaar aan slaat, Zeg, maar ik gewoon stukken goedkoper weten te krijgen, omdat ik die 20% niet betaal. Ja, vuile belastingontwijker. Ja, ja, maar dat is toch hartstikke leuk. Ja. Dat hartstikke leuk. ja. En, en dat is toch ook het hele, het hele lof naar het buitenland gaan. Ja, en dat gewoon ik... een beetje die kapitalistische Chinezen heb je gesteund. Ja, ja. ja nee, nee, maar dat je gewoon uh, de grens overgaat met twee flessen uh, drank en uh, drie sloffen sigaretten. Waarvan je eentje wil verkopen aan je familie. Dat, bedoel, dat is toch de hele charme? Ja. En eigenlijk zou het dus ook mooi zijn als de douane dan gewoon gaat zeggen: van hè, ja, weet je. Nee joh, wij zien het niet, weet je wel, maar dat ze het gewoon wel weten. Hier ja. heb je een pakje sigaretten. Ja. Kijk ja. even de andere kant op. Ja, weet je, dan, dan, dan gun je elkaar gewoon iets. En, en dat is wat er ontbreekt in deze belastingmaatschappij. Als je gewoon iets opbouwt... en het ergste vind ik gewoon de erfbelasting. Ja. Hè, dan wordt het gewoon van je afgepakt. En met name dus de moeite die mensen doen... om dat bedragje bij elkaar te krijgen. Ik bedoel, er staat echt in geen verhouding tot de grote players. Ik bedoel, je had het dan over... Die bankmedewerkers, nou die verdienen op één, één dag wat mijn vader in zijn hele leven werkt. En mijn vader probeert moedig. Ja, dat valt ook mee hoor. Ik bedoel, ik ken iemand bij de bank die een hoge functie heeft, verdient 5000 euro per maand. Dus Jawel, maar sommigen, hè, als je op de beurs zit, dan kun je wel enkele bonussen vangen. Ja, oké. Okay. Ja. En, en dat is minder zwaar belast, volgens mij nog steeds, dan, dan loon. Mm -hmm. En ja, de hele angst is natuurlijk ook gewoon. Hè, dat als ze de onderklasse echt gewoon hard zou werken en sparen, wat ze soms best heel goed kunnen. Mm -hmm. hè, dat ze dus die rijke, luie, bonders met dat oude geld in gaan halen. Dus daar lijkt het hele systeem op gericht. En het ergste is dus nog wel... ...als je daar als ambtenaar... klaarblijkelijk ...ja, als een soort Adolf uh, Eichmann... ...was dat geloof ik... ...die van de treintjes... Uh, ...gewoon aan meewerkt. Ja. Van, het systeem moet in stand gehouden worden. En waarschijnlijk... Hè, ...want we, nou, we hebben het dan over dit artikeltje dan... ...op de een of andere manier... ...voelen journalisten... Uh, ...die voelen zich daar ook mee uh, verweven. Alleen... Zij hebben niet door wat, wat het fucking is, zeg maar, wat het systeem is. Ze snappen maar de helft. Ja, en dan krijg je dus ook die hele rare verhalen. Dat je dus ook niet weet: van, doen ze het er nou om? Hè? Of uh, snappen ze het nou echt niet? Van probeer eens nou echt uh, nieuwe lezers te trekken? Of is het gewoon een, een daadwerkelijk misverstand? Hè? Want ja, sommigen die zitten dus, ja, die hangen ook te veel van idealisme aan elkaar. Hè? En dan voelen ze dit aan als uh, onrechtvaardig, van oh, Ikea, weet je wel, oh, er waren ook andere bedrijven die uh, zo met belasting omgingen en nou doet Ikea dat ook en het is erg, dus daarom gebruik ik maar het woord ontduiking in plaats van, uh, god, hoe heet het, ontwijking. Sowieso wel heel raar dat bedrijven belasting betalen, vind ik, want je moet dus individuen moeten belasting betalen, maar... Eigenlijk zeg je een bedrijf dat is een, is een samenwerkingsverband tussen bepaalde individuen. Net zoals een, een huwelijk een samenwerkingsverband is tussen twee mensen. Maar je zegt niet van nou de man moet betalen en de vrouw moet belasting betalen en het huwelijk moet ook belasting betalen. Dat zou iedereen heel vreemd vinden denk ik. Maar je zegt dat wel bij werknemers. Je zegt nee het moet alle werknemers moeten belasting betalen. Maar hun samenwerkingsverband moet ook nog belasting betalen. Ja, ik weet ook wel hoe het zit, die moet, belast die moet belasting betalen. Maar ja. eh, nou, het is een rechtspersoon, ze noemen een bedrijf noemen ze een rechtspersoon. En daarmee is het een persoon geworden en die moet dan ook belasting betalen. Oké, okay. zou die dan ook stemrecht hebben, bedrijf? <laughs> nee, dat nog niet. Maar, nee, uh, nee Dan spoeken. moeten ze lobbyen, maar dan uh, hebben ze meer stemrecht dan gemiddelde stemmen. Ja, we meer stemrecht ja. dan de gemiddelde <laughs> de Ja. ja. Ja, volgens mij is het uit het hele lange documentaire die de Money Masters heet. En die behandelt heel veel onderwerpen die we vandaag ook bespreken. Dat gaat dan over het financiële systeem. En, en een van de dingen wat daar volgens mij naar voren komt, is dat het hele idee van rechtspersoon is ook naar voren gekomen om slaven een kans te geven. Zeg maar, die waren dan geen natuurlijk persoon, maar wel een rechtspersoon. En wat zie je dus tegenwoordig? Dat mensen die ja, bijna als een loonslaaf aan een bedrijf uh, zitten, zeg maar, die hebben dus last van rechtpersonen. Dus ja, dat het is besteed... al sinds de Romeinse tijd, in de Romeinse tijd hebben ze dat inderdaad al uitgevonden. En hmm. het is eigenlijk een beetje een soort vagevuur tussen, je zit een beetje tussen een uh, gewone onderdaan en een heerser in. Zeg maar, je, mag, je hebt ook meer privileges en het is ook vaak zo'n zo BV, een zo beperkte aansprakelijkheid. Dus. En dan limit het ook. Dus het samenwerkingsverband is, schermt jou af van aansprakelijkheid voor een gedeelte. Je kan het niet te gek maken. Maar dat is natuurlijk, als je doorgaat naar de overheid, dan ben je helemaal afgeschermd van aansprakelijkheid. Dan kan je gewoon, euh, zoals in Amerika, de, een heleboel politie schiet gewoon een hele hoop mensen dood. En euh, verkrachting. En daar kunnen ze gewoon mee wegkomen, omdat zij ook het rechtsmonopolie hebben. En een BV heeft een beperkte aansprakelijkheid en dat is eigenlijk een soort hogere status. Je bent een soort uh, slaaf plus, zeg maar. Als je, een, uh, als je die toestand weet te bereiken. Een slavendrijver, zeg maar. Ja, je hebt gewoon net wat meer. Je kan met net wat meer dingen wegkomen. En uh, ik geloof dat ja, Mollenje dat wel eens gezegd. Het is ook semi-transparant, dus de, de winsten kunnen er wel doorheen komen als je zo'n rechtspersoon hebt. En de, de, die kunnen naar de persoon van de directeur groot aandeelhouder toe gaan, maar als, als je een enorme oliespil doet, zeg maar, dan kan je de zaak gewoon laten ploffen en dan komen we de verliezen er niet doorheen. Ja, ja. Maar laten we nog even snel door, door, door de berichten heen uh, huppelen, uh, want uh, Jasper die staat ook al uh, te trappelen. Um, ja, Washi, wat gevreed ze nou? Washi Hashishi? Gewoon oh, die doos van deze. 66 Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Vrijwilliger. Ja die, ging, uh, die, ja, die zou een betaalde baan krijgen bij uh, Hillary Clinton. Ja. Dat was gewoon flyer, onbetaald flyer, hè. En die, uh, die zat erover te denken om af te zien van haar wachtgeld. Nou ja, in politieke taal zeg je dan eigenlijk al... Ja, geef het mij. Weet je wel. <laughs> en dat heeft ze dus ook gedaan. Ja. Ja, geef me even tijd inderdaad om uh, berichtgevingen over wat daalt. Dan... En dan kom ik wel tot mijn conclusie wat ik met dat wachtgeld doe. Ja, uh, ze hadden natuurlijk gehoopt van als ik me stil hou, als, als niemand er meer uh, aandacht aan mij geeft, uh, dan pak ik gewoon dat wachtgeld. Maar ja, goed, geen stijl die, uh, ja, die, die slaapt niet. Dus. Nee, waarom heet het eigenlijk wachtgeld? Weet een van jullie dat? Want waar wacht je, waar wacht je op? Dat, dat stamt nog, ja je wacht op een baan, maar dat stam nog echt uit uh, <laughs> begin 20e eeuw zeg maar. De uitkering heette toen nog gewoon wachthelten. Dus de tijd dat je zat te wachten op een baan, dan uh, kreeg je gewoon uh, 6801 euro per maand. Ja, dat kreeg zij, ja. Ja, en, ja, en, en voor hun, zeg maar, zit er gewoon de dimensie aan dat... Uh, zo'n kabinet kan natuurlijk elk moment vallen. Ook buiten hun... Uh, ja, als je in de oppositiepartij uh, zit, is het altijd uh, lullig. Mm -hmm. ja, tenzij op winst aan natuurlijk, maar... He, dus dan zou je daarmee dus gewoon ineens je baan uh, kunnen verliezen. Dat uh, hebben freelancers toch ook? Ja, ja, ja iedereen kan dat. Ja, ja, ja, ja. Dus, nee, dat klopt ook wel. En zeg maar, terwijl de verzorgingstaat werd afgebrokkeld, heeft het kabinet en, en de ministers en, en de Tweede Kamerleden continu zichzelf ook met de koning elke keer net wat meer vergoed. En is de hele dienstbaarheid gewoon compleet uh, verdwenen. Ja, daar lijkt het met dit verhaal ook wel een beetje op. Alleen zou ik hier ook niet al te veel op vastbijten, want ergens zul je ook zo'n iemand het haren gewoon moeten gunnen, denk ik. Hm? Gewoon, ergens zou je uh, het haren ook gewoon moeten gunnen, weet je wel? Uh, leg eens uit. Uh, nou, ik, ja, ik heb er niks. Nee, ik bedoel, kom op. Ja. Zij is ze gewoon vertrokken en... Uh... Ja. Ja, en dat voelt natuurlijk allemaal on, als ontzettend eh, onrechtvaardig, want het is om geld en dat soort dingen. Dat is allemaal wat zo. Maar zij is niet van de belastingbetaler. Snap je? Nee, nee, nee. Als zij lekker uh, wil flyeren, en, uh, ja prima, maar nu flyert ze eigenlijk op kosten van de belastingbetaler. Uh, het is leuk dat ze idealen heeft, maar ja, ze laat, laat ons betalen voor die idealen. Uh, ja. Behalve dan, eh, ze betaalt zelf natuurlijk ook gewoon belasting. Ja, maar goed, ja, dat is wisselgeld. Oh, nou, op man. Ja, wat wil je, wat wil je nou? Broekzak, vestzak, eh, truc. Ja, ik weet ja, nog wel ja, dat, ja. ik, dat ik vroeger, dat ik nog wel eens heb, mijn vader vroeg: van waar wordt jouw salaris dan voor betaald? Nou ja, ja van belasting. Maar wie betaalt nou belasting? Uh, nou ja, iedereen. Ik ook bijvoorbeeld. Nou, wat is dit voor perpetuum mobile? <laughs> <laughs> je betaalt wat be belasting ja, dan krijg je tien keer zoveel terug via de overheid. En dan betaal je dan weer belasting, dan krijg je tien keer zoveel terug. Ja, ik heb ook nooit begrepen dat, dat ambtenaren belasting betalen. Dat is zo raar. Ja, het is natuurlijk de truc is om het universeel te laten lijken. We betalen toch allemaal belasting. We gehoorzamen toch allemaal de wet. Uh, we zijn toch allemaal uh, gehoorzamen aan God, zeg maar. Maar ondertussen... Niemand ja, ja, ja. kan er onderuit. Ja, het is natuurlijk een enorm wisseltruc. Ik snap ja. niet dat de mensen daar niet doorheen kunnen zien. Nee. Uh, nee, maar goed, ja, wat dat betreft zijn mensen natuurlijk ook heel simpel. Maar dat is ook uh, de insteek die ik altijd al wil hebben. van: hè, wat, wat is het grootste plaatje wat je hier uh, over zou kunnen hebben? Hè? En uiteindelijk wil ik mij gewoon hier niet over opbinden. Dus... Ja, dus dan wil ik ook kijken naar dat grotere plaatje. Dus dan, weet je, dan kan ik haar dit ook gewoon gunnen. Ik bedoel, het zijn maar een paar rotcenten, snap je? Ja, maar ja, kijk, het is het punt dat, dat uh, zij is niet de enige is. Ik zou het wat anders vinden... Ik zou het wat anders vinden als ze gewoon heel hard uh, tegenstander zou zijn... van dit soort praktijken. Hè? Dan zou het gewoon hypocriet zijn. Maar ik bedoel, daar, uh, daar heb ik nooit wat van uh, gemerkt. Ja. En dan kun je dus wel bijvoorbeeld... Voor, ja, wij hier in Groningen hebben natuurlijk Peter Reewinkel gehad met hetzelfde verhaal. Die zou een baan krijgen in uh, Barcelona als uh, crisismanager. En terwijl hij had het uh, Project X Haren op zijn geweten, zeg maar. Als ja, ja, ja. regio manager. En hij zou dan wel even lesgeven over. Hoe je zoiets nou wel moet aanpakken. Wat hij dus niet had gedaan. Yeah, yeah. En, en dan kun je dus kijken naar het grotere plaatje. Zo van misschien is de belastingbetaler wel goedkoper uit. Als zo'n iemand gewoon voor die rotcenter gaat Ja, yeah. Het is vergezorgd. Maar ja, dat heb je dus ook met... Uh, ja, de vraag is inderdaad of ze überhaupt een toegevoegde waarde had in de Tweede Kamer. Nee, <laughs> en, en dan... Uh, dus wat dat betreft inderdaad dat ze dan nou lekker in Amerika gaan lopen flyeren voor, voor, voor Hillary. <laughs> en nu weer kind. niet bij Hillary natuurlijk, waar ze, waar ze ook weer niet betaald wordt. <laughs> ja. nee. en, en, en, uh, en niemand en, wil haar gewoon betalen, zo nuttig. <laughs> <laughs> en, en dan bereidt dan zeg maar zo'n klein berichtje dat Anders Alexander Pechthold best wel, ja... Een beetje verbitterd was hierover, weet je wel. Van hoe kun je dit nou doen en zo? Ja, dat is gewoon fucking soap. Weet je. Ja, ja. Ik neem aan dat Pechtold ook een gedeelte van zijn eigen vergoeding opgeeft om, uh, om aan haar te geven. Uh, ze krijgt de wachtel toch nog? Ja, maar ik bedoel dat dat, dat voor een gedeelte uit op zijn beurs wordt gehaald. Dat lijkt me wel ja, Dat zou wel erg gevaarlijk zijn, ja. dan moet hij voortaan maar een betere screening doen, <laughs> uh, weet je wel. <laughs> ja, Kijken hoe, uh, hoe dat de mening hierover verandert rond uh, andere uh, bewindslieden. Ja. Ik weet niet, Jurrien, jij, jij wilt ook nog wel een uh, ei hierover kwijt, hè, geloof ik. Nou ja, als ik die journalist zou zijn, dan zou ik haar een uh, rover noemen of zo, boef. ja maar ja, het is, het is ja, legaal hè? in Nederland. Niemand wil erin snijden. Iedereen wil het intact houden. Alles wat er in de Tweede Kamer zit. Uh... Ja, Kun je me ook zo voorstellen? Stel de LP zou een zeteltje hebben en die zou zeggen van nou, wij stellen voor dat de wachtgeldregeling helemaal afgeschaft gaat worden. Uh, 149 mensen mogen uh, ook een nee geven. Of zou het niet? Hoeveel zou het zeggen van ja. Schaf het af bedoel ik. Nee, ik denk dat er geen meerderheid voor te vinden. <laughs> nee, nee, nee. Want de uh, show must go on. Hè. Dat, dat is ook uh, waar dit slavenschip Nederland BV uh, de laatste jaren voor heeft gestaan. Hè, van het zijn moeilijke tijden. En we, uh, we hebben altijd in een crisis gezeten na de jaren negentig van uh, recessie en weet ik veel wat... En altijd moest de broekriem worden gehaald. En naar het uh, zuur zou het uh, zoet komen en et cetera. Maar in, in, in, in deze moeilijke tijden moest in ieder geval goed bestuurd worden. En om goede besturen aan uh, te trekken, ja, dan moet je ze ook goed vergoeden. En het is zelfs hè, dat de minister-president als een norm is gaan gelden. Ja, ja, ja. Je, kunt er, je kunt erboven zitten of je kunt eronder zitten, zeg maar... En dat is ook al iets psychologisch, hè? van uh, uh, ja, die erboven zitten, zo van, wat is er daar nou mee aan de hand? Is dat nog goed, is dat nog slecht? En zo en is het voordat je uh, eronder krijgt, dat een werkgever zegt van, nou uh, jij hebt werk en jongen, jongen, dit gaat echt ver onder de balken en de normen uh, vallen. Hoe voelt dat dan? Hè? Nou, dus Het is gewoon, uh, het is weer bijzonder. Ja, ja, ja, ja. ja, want dan gaan we even naar het volgende bericht? En ik zie hier in één keer Jan Ter ja, Jan terlouw. Ja, De beste man wiens uh, boeken aanzetten tot haat tegen Duitsers, hè, was het? <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja, Zo, Zo moet kan je te het verboden ook zien, ja. worden, ja. <laughs> De haatzaaier. Hij is eigenlijk nog hij is weer aan het haatzaaien. O oh jee, wie nu? Het, het uh, boek Het Hebzuchtgas. O oh jezus. 84-jarige leeftijd. Want het, het gaat dan over de rijke directeuren. Een land met uh, het land van Katoren. En er zijn rijke directeuren en die zijn vergiftigd door het gas. Dus voor hen is er maar één ding boven geld en dat is meer geld. En het is zo'n ja, zo typisch idee van, van links altijd dat een crisis, en als er iets misgaat, dan komt dat door te veel hebzucht. Ik denk dat het puur projectie is. Want het zijn natuurlijk allemaal van die mensen die dan met uh, 6000 euro wachtgeld uh, flyers gaan uitdelen. Ja. En Sorry. daarom zien ze dat als probleem, omdat het eigenlijk hun eigen, uh, eigen probleem is, denk ik. Veel van die, corrive, van die partij die er wonen in kasten van huizen, weet je wel. Wat allemaal gewoon met publiek geld betaald is. Ja, de grootste graaars zijn natuurlijk de graaiers die, die er ook nog de wet bij en de wet en uh, het geweldsmonopolie bij kunnen gebruiken. Ja, Daarom ja. zien ze ook overal in de wereld mensen die uh, last hebben van hebzucht. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook vreemd is als je crisis wil verklaren met hebzucht, want hebzucht is dan van alle tijden. Dus waarom gebeurt die crisis dan op het moment dat die gebeurt? Eh, worden mensen dan opeens hebzuchtiger of ofzo? Wordt ook vaak gezien als, als er inflatie is. De centrale banken is een hele hoop geld aan het drukken. Dan gaan de prijzen omhoog en dan zeggen ze waarom gaan de prijzen omhoog? Ah, de ondernemers zijn... Hebzuchtig maar dat is natuurlijk onzin want dat waren ze gisteren ook al en als ze gewoon de prijzen kunnen verhogen dan hadden ze dat gisteren ook al kunnen doen. Ja, ja. Ze kunnen natuurlijk de prijzen verhogen omdat er meer geld in omloop is. Nou ja ze gaan dapper door dit soort mensen tot het gaatje 84 jaar en dan schrijft toch vrolijk door. Ja, ja maar goed schrijven wil je natuurlijk niet rijk hè. Er zijn meer de filmrechten die erbij komen. Hmm. Ik zie dat de uitgever had liever gezien dat de oud-politicus een verhaal had geschreven waarin de klimaatverandering voor kinderen werd uitgelegd. <lacht> dat is het alternatief. <lacht> dat, stond, dat staat erbij? Ja. Oké. Okay. <lacht> nou, ja, toen je net vertelde van, uh, wat de inhoud uh, was van een boek, de, toen klonk het ook als een kinderverhaal. Van de directeur die te hebzuchtig was. Ja, ik weet nog wel, vroeger in die kinderseries had je ook altijd, uh, bijvoorbeeld de berenboot, dat je de zaken pieft. Die had dan een sigaar in zijn mond en... Eigenlijk in al die kinderseries is altijd de zakenman de, de grote schurken. Ja, ja of bij Duk die zit te zwemmen in zijn geld. Uh, ja. ja. voor mij was dat altijd de held. Hè? Ik, ja, ik, ik wil ook wel bij Duk worden, weet je. Ik kan ik lekker in geld gaan zwemmen, weet je. Ja, het is niet uh, heb zichzelf, denk ik, wat uh, de boel verstoort, maar... Nee, maar de Epstein is er altijd. Gewoon... Ja. Ja. Het is net zoiets als mensen die. Het, het, waardoor is een vliegtuig neergestort? Ja, door de zwaartekracht. Ja, wacht even. De, de zwaartekracht, daar is het eigenlijk, moet het op berekend zijn, het uh, vliegtuig. Het moet een andere reden zijn Dat is eigenlijk, je, sy, je systeem moet berekend zijn op App. En. Uh, als er iets misgaat, dan is dat een andere reden. Op zich is hebzuchtig zelf niet het probleem. Het, het is meer of je er een lange of een korte termijn visie aan vastkoppelt. Ik denk niet eens lange of korte termijn, maar met geweld of zonder geweld. Dus je, ja, dat ook, dat ook. Als je zonder geweld hebzuchtig bent, dan kan je dat alleen maar doen door een heleboel te produceren. Ja. Nou, dan heeft de maatschappij er heel veel voordeel van. Jij produceert ontzettend veel, omdat jij ontzettend veel wil hebben. Nou, dat is mooi voor hun. En ja, het, het probleem. Met hebzucht komt als er geweld bij komt kijken, want dan betekent het dat, dat er ja, niet meer een vrijwillige transactie is. En bij een niet-vrijwillige transactie is er altijd één in het nadeel. Ja, nou, het is in ieder geval uh, wanneer hebzucht, uh, zeker met geld, omgaat in macht, hè, dan dat, dat, dat verstoort. En als mensen een verzamelwoede hebben, dan moeten ze gewoon vooral zelf weten. Maar het is natuurlijk zo dat als je geld gaat verzamelen, wat gewoon bullshit is eigenlijk, ineens hechten mensen daar betekenis aan. En het lastige is, van, ook al je, hoef je er zelf niet eens heel veel betekenis aan te geven, kun je er wel last van hebben dat anderen daar zo heel veel betekenis aangeven. Het maakt toch niks uit of je nou postzegels of geld verzamelt, of, of jachten of helikopters. of. Uh, ik, snap, oh. uh, ik snap daar het uh, probleem niet. En, en, en volgens mij heb, heb je er ook geen last van als, je, als uh, iemand uh, geld verzamelt. Nee, nee, niet op zich. Maar nou, als we het dan net hebben over die hedge funds, dat inderdaad misschien niet uh, privaat geld is van één persoon... Ja, uh, nou, dat, dat is wat ik bedoelde met die lange en korte termijnvisie. Hè? Ja, als je ja. met een korte termijnvisie wel heel snel winst hebben, dan doe je wel eens dingen die, als je kijkt naar de verstrekte gevolgen daarvan, ja, dan, dan kan dat heel nadelig zijn. Uiteindelijk. Ja, voor heel veel mensen dus ook. Ja. Maar het is denk ik heel moeilijk om met een hele korte termijnvisie uh, en hebzuchtigheid om veel geld binnen te halen, want dat zijn meestal kansen die al benut zijn. Mm -hmm. Ik denk dat, ja, in, een vrije, in een vrije samenleving tenminste hoor, dan ligt ja, maar het bedoel, geld... Voorbeeldje, dus een is een voorbeeld van uh, dat ze mensen dan uh, hypotheken gaan geven aan mensen, van je weet van ja, als zometeen de rente weer omhoog gaat, kunnen ze dat huis niet betalen, of kunnen ze die, uh, die hypotheek niet betalen. Ja, en dan kunnen ze even heel kort kunnen ze een bonusje opstrijken ja, en daarna flikkert de zaken in elkaar. Ja. Ja. ja, maar dat doen ze natuurlijk ook alleen maar omdat ze weten dat, er, dat ze de overheid in hun zak hebben. Die hebben belastingsslaven achter de hand en een geldpers om het op te lossen, zeg maar. Een, een normaal ik, een normaal privépersoon gaat niet aan een of andere junk geld lenen. Van nou, ik ga, mijn, ik ga mijn eigen geld, ik ga mijn spaargeld leegpinnen en dan ga ik naar een hoop drugsverslaafden toe hier in de straat. En die ga ik allemaal geld lenen omdat ik korte termijn herfstzuchtig ben. Dat werkt gewoon niet en je voelt gelijk aan waarom dat niet werkt, omdat je je geld nooit terug gaat zien. De enige reden dat deze mensen dat doen is omdat ze een, een backup plan hebben. zeg maar. En dat zag je ook bij die, die Fannie Mae en Freddie Mac hypotheekboeren. Hè? Dat waren de grootste sponsors van Obama voordat hij president werd. En ja, dat, uh, dat hebben ze gewoon goed, goed uitgemikt, dat, dat spel. Dus die hadden op zich wel een lange termijnvisie. Ja, ze hebben wel een lange termijnvisie, maar inclusief uh, geweldsinitiatie door de overheid. Mm -hmm. Niet allemaal rechtgebrei. Ja, dus op dat punt zou je dus inderdaad zeggen, ja, dat is uh, geweld. Dat is het probleem. Ja, ik denk ja. dat met, met een, korte termijnvisie heel moeilijk, zon, een korte termijnvisie zonder geweld heel moeilijk geld te verdienen valt in een vrije samenleving. Ja. ja, en dat er dan ergens in dat proces ook gewoon gezinnen uh, op straat worden gezet. Huh? Zodat dan zeg maar degene met voorkennis hier enorm aan gaat verdienen. Mm -hmm. Dat is het meest lullige. Yeah. En je hoeft per persoon zo'n zo rijke stinkend niet eens heel veel te geven. Ik bedoel, als elke Nederlander mij een gulden of nee, hoe heet dat, een euro geeft, dan ben ik multimiljonair. Ja, maar dus, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat ze iedereen een beetje zou gunnen aan elkaar. Ze zijn allemaal miljonair. Ja. Je ja. ja. <laughs> komt het perpetuum mobile weer om de hoek kijken. Ja. Als we elkaar allemaal een euro geven, dan zijn we allemaal multimiljonair. Mm -hmm. Right. Ja. Nee, goed joh. Uh, Henk, misschien moet jij presidentskandidaat worden. Ja, dan kunnen we meteen ja, ja. even een bruggetje maken naar, uh, we hebben nog niet zoveel tijd en Jasper staat nou heel, heel uh, ongeduldig te doen bij de biertap, dus die was soms ook aan het woord. Uh, we doen nog even, uh, gaan nog even naar de Libertarische Partij in Amerika. Uh, vorige week hadden we het erover uh, dat het debat tussen de, zeg maar de enige en de serieus te nemen uh, Li -Li Libertarische presidentskandidaten. Dat, uh, bij Fox News, dat zou misschien niet doorgaan, want uh, uh, Gary Johnson had geen gat in zijn agenda. Maar er is verandering ingekomen. Ja, uh, Jurien. Ja, we kunnen er heel kort over zijn. Hij heeft nu wel een gat in zijn agenda ah, gekomen. kijk, kijk, kijk. Dus binnenkort een debat, allemaal even kijken, luisteren. Is de datum al bekend? Nee, dat heb ik nog nergens kunnen lezen. Mm. Jullie wel? Ik weet niet, maar jij moet Stossel, uh, John Stossel even volgen. De man met de, met de snor. Ja, die, uh, die gaat het debat leiden. Het is toch wel bijzonder als je, voor, hè, als, je als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. geen gat agenda kunt uh, vinden voor een debat. Dat het is, vonden ja. wij inderdaad ook heel uh, bijzonder. Mm. <laughs> Ze waren eerder zoiets van: ja, wil uh, Gary Johnson gewoon niet met uh, een McAfee in. Een conclave of zo, ja. En Peterson die een thuiswedstrijd speelt op Fox. Ja, u, daar fluit was hij daar een beetje bang voor, inderdaad. Ja, a, a. ja, ja. De echte, de echte coole man die moet zoeken naar een gat in zijn agenda. Omdat ja, ja. Het was een ontzettende berg debatten staan eropgeleind. En ja, okay. ja en, ik heb... en jullie die belangrijk genoeg zijn hiervoor. Ja. De, de, de, de LP in Amerika, hoeveel hebben ze er inmiddels? Ook zo'n 20 kandidaten of zo. Ja, er zijn er maar drie die aan het woord mogen. Ik bedoel, ik vraag me dan af of die andere 17 gaan roepen van, dat is niet eerlijk. <laughs> <laughs> Volgens mij wordt we niet meer serieus genomen als libertarische kandidaat. Uh, nee, nee, dat... Uh, ja, dus daar moet je inderdaad mee uitkijken. <laughs> ja, ja, ja. Wat dat betreft is het ook allemaal show. En, en de kans dat je dus ook tot een bepaald punt kunt komen is ook vrij miniem, Stel je ernaast voor dat, dat de passie uitbreekt. En dat je gewoon een goed punt hebt gevonden. En het standaard zogenaamd actuele uh, om. Dat je gewoon iets hebt van... Wow, dit is gewoon fucking interessant met elkaar. Nou, dat zal dus nooit gebeuren op zo'n uh, uh, debat. En, dat is, uh, ja, en, en als je dat al van tevoren al weet en voelt... Uh, dan is zo'n zo debat al eigenlijk uh, nou, dikke bullshit. Dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf... Uh... Hoe mensen zich presenteren. Uiteindelijk is het, toch, is, is, is het leven voor een groot deel marketing. Loop de supermarkt binnen, kijk wat je mee naar buiten neemt. Zit er zitten toch altijd wel wat aanmerken tussen. Terwijl dat er altijd goedkopere merken in de supermarkt zijn. Het leven is een groot deel is gewoon marketing. En je probeert mensen te beïnvloeden. Stel dat je helemaal op niemand invloed hebt. Dan kun je niet overleven. Want dan ga je gewoon dood. Want ja... Uiteindelijk uh, ben je ook afhankelijk van andere mensen. Uh, nee, nee, in ieder geval uh, ja, het debat, we weten nog niet wat de tijdstip is. Dat uh, zullen we u, uh, in ieder geval uh, van op de hoogte houden hier bij Freight Radio. Weet jullie trouwens ook uh, van uh, wie uh, Obama ge gewonnen had uh, bij de laatste verkiezingen? Ja, ja, van die uh, Mormoon. Uh. Van we naam alweer vergeten zijn. Ja, precies. <laughs> we weten wel dat het een mormoon was. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. ja. Nee, maar goed, ik wil een bruggetje te maken. Je hebt midden in mijn bruggetje heb je me uh, overrompeld. Ik wilde naar een ander artikel over John McAfee gaan. Uh, hij heeft de Business Insider gehaald. Hoera. Meerdere keren al. Meerdere keren zelfs al, ja. John McAfee, één van de libertarische kandidaten. Die heeft dus uh, de FBI aangeboden de telefoon van de Sambardino uh, terreurdaders uh, te gaan gratis te gaan decrypten. Zodat Apple uh, geen uh, backdoor hoeft te maken in de iOS uh, software, weet je wel. Ik maar een vreemd bericht. Ja, ik denk dat het een beetje bluff is. Hij was vaker gezegd dat hij een of andere tool had om alles... Uh... Uh, of een, een appje of zo om alles encrypted te hebben en beveiligd. En uh, ja, mijn collega had dat geïnstalleerd en uh, ja, dat leek er nergens op. Uh, dus ja, uh, ik vind het een beetje vreemd dat hij hier juist, uh, juist zegt dat hij de encryptie gaat breken. Zeg. Maar alles is marketing, hè? Ja, hij, moet, uh, hij, hij wil helemaal nu hier het idee geven dat hij heel goed met encryptie is of zo. Ja, natuurlijk. Maar hij heeft er wel het nieuws mee gehaald, dat moet ik wel. Uh... Ik wil zeggen, zo werkt het. Zo werkt het. Ja, terwijl daar niemand weet hoe het werkt. Dat is nog het meeste. Uh... Nee, ik bedoel, de meeste mensen denken. Die, die kennen het natuurlijk van Hollywood, weet je wel. Een paar mensen die op het toetsenbotsen rammen. en in één keer zitten ze bij de CIA binnen. Uh, ja. <laughs> met de launch codes van de nuclear missiles ook al. <laughs> <Zo goed>, ja, <laughs> Want, want wat, uh, wat was er dan met die mensen in San Bernardino? De Terroristen de zogenaamd. Die, die... hebben een aanslag gepleegd. Ja, die zouden een aanslag gepleegd hebben... maar ja, in plaats van ze te verhoren... hebben ze de hele auto doorzeefd waar ze in zaten. En ja, nou weten we eigenlijk nog niet zeker... of zij wel die aanslag gepleegd hebben. daar willen ze telefoons gaan hacken. Ja. Hm. En Apple, ja. Apple, die moet dan een, uh, een backdoor maken. Ja, ik had gisteren gehoord trouwens... dat uh, iemand die las het, extra, het expliciete uh, rechtszaakdocument uh, voor... dat ze, ze, worden, ze worden alleen verplicht om medewerking te verlenen... Om te assisteren bij het openbreken van de telefoon, zeg maar. Mm. Maar niet, uh, ja, niet verplicht om hem ook daadwerkelijk te hacken, alleen om uh, te helpen. Ja. Het rare is dat, ik heb al meerdere artikelen gelezen, dat Apple in het verleden al heel vaak telefoons heeft gehackt voor, of heeft uh, gedecrypt voor de overheid. Hè. Al 70 keer of zo. Ja, dus medewerking verleend, Dus wat dat betreft lijkt het ook weer beetje een reclame stunt, hoewel het wel zo is dat ze bij de laatste telefoons geloof ik iets hebben ingebakken dat het wat moeilijker moet maken om te decrypten. En het kan zijn dat het de overheid om te doen is om die zwaardere decryptie eraf te krijgen. Uh, ja, want er is natuurlijk een aanval, hè, gaande ook op uh, versleutelingssoftware. Uh, Met name dan, ja, tegen de oorlog. Uh, ja, wat was het? Drugs. Terroristen, pedofielen en, en ja. enge mensen in zijn algemeenheid. In zijn algemeen. Brrr. En dan heb je dus inderdaad die versleutelings-shit. En dat soort boodschappen is volgens mij als een soort, soort twee-klievend zwaard. Ik weet niet precies hoe je dat uh, zegt of zo. Uh, het snijdt aan twee kanten of zo. En het kan alleen maar slecht uitvallen of zo. Wat ik ervan heb begrepen is dat uh, de meeste besturingssystemen. Uh, gewoon nou ja, van Apple en in ieder geval van uh, Windows, uh, daar zit die backdoor gewoon in. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Die zit er gewoon in. Is dat zo, Peter? Uh, uh... Ja, je hebt natuurlijk. Uh, Snowden heeft dat Prism-programma onthuld. En daar stonden eigenlijk alle grote bedrijven wel in als uh, medewerker en verlenende. Ja. Dus, uh, en een van de laatste, overigens, die daarin stond, was Apple. En dat is. Als na de dood van Steve Jobs zijn die daarbij uh, gekomen. Okay. Ja, ja het is natuurlijk wel zo dat die, dat die telefoonfabrikanten ...die zitten wel in een moeilijk pakket. In de zin dat als ze een backdoor erin gaan ingebouwd hebben of inbouwen, dat ligt misbruik heel erg voor de hand. Ja, de hackers kunnen er dan ook in. Hè? Nou, ja, als je Windows 95 nog hebt meegemaakt, toen kon werkelijk iedereen op je computer. <laughs> ja, dus ja. Daar zat gewoon, dat was echt gewoon een lekker mandje. En Windows 98 was net zo'n drama. Dus wat dat betreft zou het al een hele beperking zijn als alleen de NSA er binnen ja. zou kunnen komen. Ja, maar door een gemiddelde hacker is toch wel iets slimmer dan een NSA-medewerker. Ja. Dus als, ja, als ja. die erin kunnen komen, ja, dan kan ook gewoon iedereen erin komen. Ja, ik denk en. dat het heel snel uitlekt. En, uh... en ik vind het ook gewoon vrij logisch als zo'n veiligheidsdienst dit uh, voor elkaar probeert te krijgen. En het, het, het, het is ook net zo logisch als dat eh, iets als iemand als China hier ook gebruik van eh, probeert te maken. Uh. Uh, nou is het dus ook zo, als je dan in deze wereld een beetje verkent, dat uh, de meeste spionage is gewoon uh, bedrijfsspionage. Gewoon uh, uiteindelijk van al die gegevens, zeg maar, schijnt dan ook gewoon, weet ik, weet ik veel, maar in ieder geval. Daar komen bedrijven op een gegeven moment gewoon achter. Dus als libertariër zou je daar oe, enorm over moeten opwinden, zeg maar. Gewoon privacy, nee, maar, maar bedrijfsspionage, dat is wel heel erg kut. Maar dat, dat staat er weer los van uh, de uh, encryptiesoftware. Uiteindelijk, denk ik, is, hele, is die hele veiligheid gewoon een illusie. Eigenlijk is dat een gezondere instelling dan, nou als je niks te verbergen hebt, dan hoef, hè, dan hoef je ook niks te vrezen. Nee, als je gewoon weet dat uh, veiligheid een illusie is, dan kun je nog steeds juist wel ongein uithalen. Mm -hmm. Nou ja, lees het maar hè? en uh, volg maar hoeveel porno ik uh, op een dag bekijk. Mm -hmm. Ik vind het allemaal prima, ja. toch? Nou ja, goed, ja, maar met die gedachten gaan we nog even snel... Ja, we doen nog even één berichtje, en dan, uh, want ik weet dat Jasper daar ook iets over te zeggen heeft. En dat bericht gaat over uh, inkomensongelijkheid. How inequality made these Western countries poorer? Uh, inkomensongelijkheid. Ja, daar wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Het wordt gezien als een oorzaak vaak uh -huh. en niet, niet als een gevolg. Ik denk dat het eerder een gevolg is van een sterke overheid. Dus als je een hele machtige overheid hebt, dan zie je de, ja, de lobbyisten weten dat apparaat heel goed te bespelen. En die kunnen daar een enorm berg welvaart mee verzamelen ten opzichte van andere mensen. En wat je ook ziet is dat de inkomensongelijkheid in een gebied waar geen overheid is, dus de, in de wereld zeg maar, als je, als je alle landen als, als een mens ziet, dan heeft... Die, die samenleving van landen, die heeft geen overheid daarboven. Het is, is wel een Verenigde Naties, maar die kan niet echt belasten of geweld gebruiken. Of uh, die heeft niet echt een vuist, zeg maar. En dan zie je dat in, die, in dat wereldland, zeg maar, waar eigenlijk anarchie is. Waar de landen staan anarchisch ten opzichte tegenover elkaar. Dat daar het zeg maar. Dat landen als India en China bijvoorbeeld, die worden... Steeds rijker. En in het westen stagneert het heel erg. Mm. Dus waar je geen overheid hebt, daar niveleert het. En in landen zelf, waar je wel een overheid hebt... en waar je het de, de sterkste overheid hebt... zoals ja, landen als Venezuela of zo... waar je totalitaire overheid hebt... daar zie je dan een enorme ongelijkheid... tussen een hele arme bevolking en een super rijke elite. Ja, dus ik denk, ja, ik denk overheid veroorzaakt ongelijkheid ondanks progressieve belastingen die altijd doen denken dat de, de top 1% de meeste belasting betaalt of zo, 40% van de belasting en dat is misschien al zo maar het is net als met die ambtenaren die belasting betalen eigenlijk zijn het vaak een soort, die crony capitalists dat zijn eigenlijk een soort ambtenaren maar die betalen misschien wel veel belasting maar ze ontvangen nog veel meer omdat ze helemaal op overheidscontracten ...functioneren, zeg maar. Als jij Lockheed Martin bent of zo, je maakt een Joint Strike Fighter... ...ja, dan, uh, dan haal je gewoon, eigenlijk ben je een soort veredelde ambtenaar. Je haalt zoveel geld binnen uit belasting dat een beetje meer belasting betalen ook, ook geen ramp is dan. Je netto ga je er dik op vooruiten. Ja, je weet toch dat je dan uh, je eigen loon mee betaalt. Dan betaal je met plezierbelasting als ambtenaar. Ja, en... Jij betaalt aan je eigen loon mee, maar een heleboel andere mensen betalen ook aan jouw loon mee. Zeg maar. ja, ja, precies, en dan ga je ook nog eens roepen: ja, maar je hoort belasting te betalen. Ja, en je kan zeggen: kijk eens hoeveel ik wel niet betaal. Ja, je hele, je hele inkomen wordt in feite uit belasting betaald. Ja, ja, ik ben een mens. Ja, ja, ik ben een mens, ja. Henk. Nou, ik ben nog op school opgegooid. Met het idee dat Saoedi-Arabië tot een van de hoogste gemiddelde inkomens uh, onder de bevolking had ter wereld. En dan leer je, zeg maar, op de middelbare school. Zo van ja, dat wordt dan wel gezegd. Maar uh, je hebt een paar uh, rijken. Hè? En de rest is eigenlijk straatarm. Hè? Dus ik, ik, uh, uiteindelijk zie ik dat verband niet zo. En dan vraag ik me af: waar komt het dan wel vandaan? Kijk, ik kan me nog wel het verhaal herinneren hè, van wat er in Rusland is gebeurd tijdens de sovjet unie Daar wouden ze het echt gelijk trekken. En daar had de partijtop gezegd van ja, maar wij zijn een beetje meer gelijk dan uh, de bevolking. Het is wat dat betreft, betreft iets, iets heel raars psychisch wat er dan in mensen gaat spelen. Van wat ze zichzelf toekennen en wat een ander... En misschien kom ik dan ook een beetje, raak ik aan aan wat, wat uh, uh, Pe uh, Peter, uh, hoe noemde je dat ook weer projectie noemt. Hè? Van, uh, hoe, hoe zie jij jezelf en hoe zie jij die handen met, met dat geld. Als je maar genoeg hebt, toch? Ja, het hangt verder niet af van uh, geluk of zo. Wat was er bij een of andere onderzoek onder Chinezen? Dan vroegen ze bij van wat zouden jullie kopen als jullie, weet ik veel, 20 euro te besteden hadden. Maar dan in hun geldsoort. Nou, waar zij dan echt gelukkig van zou worden, zou zijn een rijstkoker. Oké. Okay. Gewoon dat. Weet je, dat is gewoon leuk. He, dat is gewoon leuker dan uh, van het spel zoals het hier wordt gespeeld. Van... Uh, zo, zo van, uh, nou het is onrechtvaardig, want uh, zij gaan er een halve procent op vooruit. En uh, dat is uh, 2000 euro. En voor ons is een half procent maar uh, 50 euro of zo. Ja, weet je, en dan ga je over halve procentjes praten. En ja. Dat halve procentje is voor mij gelijk al een teken om je totaal niet druk te maken. Omdat het is gelijk, dat is gewoon per definitie al de marge Ja. Dus ja, inkomensongelijkheid. Ja, voor deel moet je de ander ook gewoon gunnen uh, wat hij krijgt. Ook al is het uh, 2 miljard. En ook al is iemand daar doodongelukkig mee. En zo hou ik het leven vol, Johan. Ja, eh. Uh... Het is ook niet zo belangrijk wat nou de rijkste figuur maakt. Maar als je, je kan een grote ongelijkheid hebben, maar de, de mensen aan de onderkant kunnen het nog steeds veel rijker hebben dan in een land waar gelijkheid is. Zie dus gelijk de armoede gelijk verdelen, dan is iedereen miserabel. Maar je kan toch al, nog altijd beter dan meer ongelijkheid hebben, ook als je aan de onderkant zit, als je het toch beter hebt. Nou, het persoonlijk zie ik zo van uh, dat hele gelijkheidsideaal, dat, dat maakt je geestelijk dood. Hè? Of je uh, met, uh, het neemt uh, je motivatie weg. Uh, je, je hebt niks meer om naar uit te kijken, want ja, je, je, we zijn allemaal gelijk, weet je wel. Het motiveert klopt. je niet meer. Ja, en dat bestaat ook nooit, dat gelijkheid. Want nee. ook in de so Sovjet-Unie, dan, uh, ja, dan kan je altijd zeggen van, oh, er rijdt een mooie zwarte limousine rond. Dan uh, mag ik daar ook wel in rijden, zeg maar. Nee, dat mag dan niet, want die is van een de, van de die Ja, het is toch altijd dat bij... Al die gelijkheidssystemen begint het altijd van, ja, ik wil iedereen gelijk maken, maar om dat te doen moet ik wel de baas zijn over jullie. Moet ik wel eerst macht hebben over jullie en dan ja, ja. kan ik jullie allemaal gelijk hebben. En dan de, de eerste stap naar gelijkheid is altijd ongelijkheid, machtsongelijkheid. En trouwens, de, de zwerver in, in Amerika ten tijde van de Koude Oorlog, die was nog gelukkiger dan de arbeider in de Sovjet-Unie, want die zwerver had nog iets om van te dromen, weet je wel? Ja, ja, die droom van, nou, maar ik kan die miljonair worden. En, en, en dat is juist dat, datgene wat mensen levend maakt. Hè? Die, de ambitie, dat je ergens naar wil streven, dat je dromen hebt, dat je hoop hebt. En dat wordt ja. helemaal weggenomen door de, dat, dat uh, gelijkheid uh, Ik zag laatst een aantal foto's van het, aan het eind van de Sovjet-Unie. En uh, jij wil, ja. geloof ik, nog steeds een keer uh, een paar Russische libertaire Ja, daar ja, ja, ja, ja, ben ik mee bezig. Ja. En, uh, maar dat is ook bijzonder, die uitdrukking die op die mensen hun gezichten staat. Dan zijn, je ziet echt dat ze gewoon helemaal murf geslagen zijn en helemaal, ja, het gewoon geen kan meer op kunnen en ook geen zin meer hebben en geen fut meer. En de hele dag in een rij staan en dan in een lege winkel komen en het is gewoon, alle idealen zijn vervlogen en de hoop is vervlogen en de praatjes zijn elke keer weer hetzelfde. En je ziet het gewoon aan die blik, ja. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat het punt is waarop dat soort systemen ten einde komen. Dat... Nou, het is het, ik, ik heb net wat zelfonderzoek gedaan. Uh -huh. Als iedereen gelijk zou willen hebben, het eerste wat ik zou willen is meer hebben dan die anderen. <laughs> ja, ja, ja. Gewoon weer toegeven ja. aan je ja. drift, hè, dat, uh, dat ja, egoïsme, het... begeerte, hebt. Ja dus, ja, dus weet je, ik, <laughs> ik heb ook wel je, natuurlijk. Met mijn gedachten geëxperimenteerd hè, met het communisme. Ja, weet je, het is gewoon te simpel om te zeggen: iedereen gelijk. En uiteindelijk komt het erin op neer van als iedereen gelijk hebt, dan raken we met z'n allen het overzicht kwijt. <laughs> hè? We raken onze richting kwijt, zoals jij ook net zei, uh, Johan. Ja, ik zou gewoon zeggen: ja, ik lekker niet, ik wil lekker ongelijk zijn. Ja, ja precies. Ik gewoon lekker dwarsliggen. Ik, ik, ik, ik claim mijn recht op ongelijkheid. Gewoon inderdaad het bedrag bij elkaar harken wat ongeveer bij je past. Dat, daar komt het een beetje op neer. En natuurlijk ervoor zorgen dat de belasting niet alles ervan afpakt. Dus dat je dat niet ontduikt, maar ontwijkt. Ja, ja. Nou wacht, we gaan nog wel even vragen aan Jasper wat hij ervan vindt. Ja, nou ja, je ziet dat in Nederland ook gebeuren met dat nivelleringsbeleid. Dat dat met name de PvdA heel erg aan het pushen is en de SP ook. De PvdA aan het begin van het kabinet had het ook over het nivelleringsfeestje. Mm -hmm. Maar wat zie je juist? Dat uh, het nivelleren juist de arme arm houdt en de rijken niet treft. Want ja. wat zie je? Het, het zijn elke keer zijn er belastingen op inkomen waar het wordt gehaald. Belasting op inkomen, de, de, de echt rijksten, die halen hun belasting of hun in, uh, inkomsten uit vermogen. Dat is het eerste punt. Maar ook, hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker je het geld kunt maken. Maar wat moet je daarvoor doen? Je moet eerst een startkapitaal weten te vergaren. Ja, en dat ja. is in Nederland heel erg lastig, want je wordt al belast, sowieso al vrij hoog. Als je ook maar een klein beetje begint te verdienen, waardoor je kunt gaan sparen, dan wordt het al uh, kapot belast. En als je dan begint met sparen, dan, dan word je vanaf... Uh, wat is het? Nog geen 25.000 euro word je gezien als een rijke. En dan moet je daarover, over dat vermogen, moet je flink gaan betalen. Dus het is in Nederland praktisch onmogelijk om een startkapitaal te vergaan. En dan hebben ze het vaak over. Je hebt dan die genie-index. En daar, daar wordt dus die ongelijkheid in gezien. Maar dan pakken ze vaak de inkomens index Dus de, de ongelijkheid in inkomens. Maar dat zegt helemaal niets over uh, de verschillen tussen arm en rijk. Wat, wat, wat zegt dat verschil? Wel, uh, als je gewoon kijkt naar vermogen. En als je kijkt naar vermogen, uh, dan zijn die verschillen wel veel groter. Gewoon simpelweg, omdat het in Nederland onmogelijk is om vanuit een arme rijk te worden. Je, je kunt dat ook controleren door eens te kijken in uh, de Code 500 of in buitenlandse edities van vergelijkbare bladen. In Amerika zie je daar vrij vaak in de top uh, 20, zeg maar uh, vrij vaak nieuwe uh, miljonairs... Of miljardairs in staan. Mm -hmm. In Nederland zie je vaak oude families... die hun geld hebben verdiend... in tijden dat Nederland een vrijer economisch beleid had. Ja, ja. En wat, wat is dus het grote probleem? De inkomensmobiliteit. Daar hoor je nooit iemand over. En dat zou je eigenlijk bij de linkse partijen juist verwachten. Maar daar hoor je nooit iemand over. Terwijl inkomensmobiliteit... dat is zeg maar de American Dream. Dat je vanuit als krantenjongen miljonair kan worden. Ja. Dat is in Nederland gewoon onmogelijk. Juist door het nivelleringsbeleid. Ja, dus eigenlijk zouden die... Uh... De linkse partijen moeten juist... Uh... Die zouden eigenlijk moeten gaan pleiten voor uh, lage belastingen, zodat je een startkapitaal kunt vergaren, zodat je juist rijker kunt worden. Maar ik heb het soms het idee dat de linkse partijen zoveel van arme mensen houden, dat ze er liefst zoveel mogelijk van hebben. <laughs> ja, precies, ja. ja gewoon, uh, dan hebben ze gewoon gegarandeerd de Ja, precies, ja, zo ja. werkt het. Precies, en, en wat, wat zie je dus ook juist? Kijk, hoe meer, uh, hoe strenger je die belastingregels maakt, en hoe hoger je die belastingen zet, de, de rijken tref je daar nooit mee, want uh, die kunnen een dure fiscalist inhuren. Als je veel geld hebt, dan loont het om je geld ergens anders neer te zetten. Niks is zo uh, makkelijk verplaatsbaar als kapitaal. Je kunt het redelijk makkelijk van de een de andere rekening, en anders via goederen of wat dan ook. Kapitaal kun je vrij makkelijk verplaatsen. Een huis bijvoorbeeld niet. Ja. Of een klein beetje spaargeld is ook al lastig. Kijk, als jij miljoenen hebt, dan kun je iemand inhuren om, om jouw geld te beheren in een of ander ver land. Ja. Maar als jij enkele tienduizenden euro's hebt, dan gaat dat niet. Nee. Dan heb je daar het geld niet voor. Klopt, klopt. En hoe meer Mazen... Dat is ook nog het ironische, hè. Hoe meer Mazen in de wet je uh, eruit haalt... Hoe moeilijker het dus wordt voor fiscalisten, des te meer uren ze moeten rekenen. En voor des te kleinere groep die fiscalist betaalbaar is. Ja. Dus wie tref je daar wederom mee? De middenklasse. Ja. En niet de rijken. Nee, nee, nee. Klopt. Ja, zometeen gaan we het over linkspartijen linkse uh, partijen hebben met jou. Hè? Dus uh, ja. ik ga het zo meteen uh, even met jou over de SP hebben. Nog een heel even, kort vraagje. Hoe is het met de LP? Want daar ben jij natuurlijk de voorzitter van. Het, uh, het gaat uh, heel erg goed, vind ik. Uh, we hebben in ieder geval onze eerste, de eerste uh, de, de afdeling die gebruik wil gaan maken van het decentralisatieplan. Mm -hmm. De afdeling Utrecht, mm -hmm. daar zijn je natuurlijk uh, meer vanaf. <laughs> ja. Daar ben ik heel erg blij mee en heel erg trots op. Ik schijn ook een functie te hebben, maar ik was onder invloed, dus ik weet het allemaal niet meer. <laughs> <laughs> maar ik zal er binnenkort nog wel uh, mee geconfronteerd worden. <laughs> ik heb ergens een iets ondertekend wat vol met biervlekken zit. <laughs> <laughs> nee, nee, grapje hoor. En uh, ja, verder, um, we kunnen weer campagne gaan voeren, dadelijk ik voor het referendum, mm -hmm. voor uh, de, de, het associatieverdrag met Oekraïne. Ik neem aan dat je, dat je voor gaat stemmen. Het zit vol met belastingontwijking, uh, begrepen. Nou, ik, ik zie het toch vooral als een opmaat voor een uh, verdere vergroting en een, een verdere eenwording van de Europese Unie. En uh, daar kan ik helaas alleen maar tegenstemmen. Okay. En, kijk, ik, ik, ben, ik ben een groot voorstander van vrijhandelsverdragen. Ik weet, kijk, vrijhandel drijf je niet met verdragen, maar als je gewoon puur een verdrag hebt wat alleen zegt... Ja, er, er moet vrijhandel zijn tussen deze twee landen. Prima. Alleen, uh, ik heb het idee dat dit, dit verdrag, ik moet het ook nog lezen hoor, geef ik toe. Maar daar ben ik niet de enige in, want ik begreep dat zelfs Pechtold het niet gelezen had... ...op het moment dat hij voor had gestemd. <laughs> maar in ieder geval, uh, kijk... Ja, als, je, als je voorstemt, dan help je een aantal mensen in Oekraïne met uh, het ontwijken van belastingen. Ja, vooral overheidsmensen begreep ik, hè? Ja, ja, ja, de voormalige, voormalige milieuminister, die... Uh, er was één vergunning voor de boor naar olie en gas. En die is dus verleend aan de milieuminister die moest. Uh verstrekken. Die is naar ja, mezelf precies. gegaan. En die heeft dan een belastingontwijkingsroute via Cyprus lopen. Precies, precies. Ja, en die help je daarmee. Ja, dus, ja libertariërs zijn daar toch voor voor het ontwijken van belasting of? Uh... Ik, ik ben uh, 100% voor het uh, ontwijken van belastingen, maar ik heb het idee dat het verdrag zoveel meer is dan dat. Ja, het uh, is niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Precies. Een kleine selecte uh, toplaag van dat land, zeg maar. Precies. Ja, ja. Kijk, de, de gewone Oekraïner uh, die heeft er weinig aan. Kijk, ik begrijp heel goed dat ze bij de Europese Unie worden, willen. Uh, ook gewoon, kijk, het idee van de Europese Unie, zoals het oorspronkelijk bedoeld was, uh, zoals de Britten bijvoorbeeld nog steeds vinden dat het zou moeten zijn een vrijhandelszone. Is prachtig. En dan zou ik ervoor zijn als er veel mogelijk landen erbij zetten. Wat mij betreft zelfs buiten Europa. Ik bedoel, hoe meer vrijhandel hoe beter. Maar uh, de Europese Unie is inmiddels geworden tot een bureaucratisch uh, centralistisch orgaan. Dat steeds meer landen tot zich wil nemen om zijn macht te vergroten. En Oekraïne is daarin een beetje een speelbal geworden. In een geopolitieke strijd tussen de VS en Rusland, met Europa ertussen, ja, ja. die daar graag ook aan meedoet. Ja, en daar pas ik toch een beetje voor. En het is ook nog een behoorlijk corrupt land ook, hè? Dus en die haal je daar gewoon ja. mee binnen van. Uh... Ze mogen eigenlijk min of meer al gelijk aanschuiven bij de tafel van de grote jongens. Uh. Ja, je ziet sowieso heel vaak dat dat soort landen. dat er dan eisen worden gesteld. Mm. in zo'n verdrag. Uh, waar landen dan aan moeten voldoen. En uh, dat, dat die landen dan vervolgens steeds uitstel, op uitstel, op uitstel krijgen. Je zag hetzelfde voor bij Bulgarije. Bulgarije uh, werd ook al vrij vroeg toegelaten. Mm -hmm. toen het qua corruptie bijvoorbeeld nog langer niet opgelost was. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, je ziet ook, uh, kijk, uh, de landen die worden uitgekozen. is natuurlijk ook juist heel erg. Om, om, om Rusland ook een beetje te, te stoken natuurlijk. Kijk, En, en daar, daarom zie je ook, um, ik weet niet of je het, het fragment hebt gezien van Jan Roos, die voor geen stijl op een gegeven moment bij het Binnenhof langs ging en een aantal Tweede Kamerleden ging ondervragen over het feit dat er nu uh, 700 stembureaus minder waren als bij andere verkiezingen. En de meeste Kamerleden reageerden daar vrij normaal op. Uh, over het algemeen vonden ze belachelijk of hooguit bagatelliseerden ze op. Maar Hans ten Broeke van de VVD die zei op een gegeven moment van, uh, weet je wie dat ook zei? Dat zei Poetin ook. Eh. Dat, dat was het Letterlijk zijn reactie. Oh, dat is echt, echt ja, ja, ja. een bizar verwoord. Je krijgt er gewoon echt plaatsvervangende schaamte voor als je het ziet. Ja, ja, ja. Het gaat iedereen aan het, het, echte het is echt te uh... kijken. Maar dat zie je dus. Iedere tegenstander die wordt meteen weggezet als een vriend van Poetin. Want dat moeten we toch vooral niet willen. Nee. Terwijl, ja. Ik moet zeggen, ik ben persoonlijk redelijk ambivalent ten opzichte van Poetin. Kijk, er zijn vrij veel schurken in de wereld op dit moment. En dan vind ik Poetin nog één van de mindere. Ja, loopt in ieder geval geen vrouwen en kinderen dood te dronen, zoals Obama. Maar goed, we gaan het even met jou hebben over de SP. Er is nog een linkje tussen uh, Rusland en de, en de SP, of was het echt alleen maar met... Nou ja, je hebt één, één belangrijke link, dat is Dirk Sauer. Ja. Uh, Dirk Sauer is een krantenmagnaat, uh, is in Nederland bekend uh, onder andere als ex-eigenaar van de NRC en nog een aantal andere kranten ook. Komt wel eens bij de Wereldrijd door. Ja, precies. Hij heeft zijn geld verdiend in Rusland, nadat het uh, communisme daar gevallen was... Uh, heeft hij uh, een, goedkoop een aantal kranten overgekocht, als ik me niet vergis? Mm -hmm. Op die manier is hij begonnen. In ieder geval hij heeft hij een, een redelijk imperium aan Engelstalige kranten. Maar in zijn jonge jaren, en hij is nog steeds lid trouwens, was hij activist voor de SP. En het is inmiddels nog steeds, bij mijn weten, de grootste donateur. Okay. Dus sowieso al bijzonder dat een echte multi, multi, multi, multi miljonair. Ik bedoel, die man die heeft. Uh, Zet volgens mij vrij hoog in de quote 500, mm -hmm. uh, die ook meerdere huizen heeft, bijvoorbeeld, waaronder een huis in Zwitserland. Dat die sp led actief sp led is. Ja. Maar um, ja, dat, dat, dat is in ieder geval wel de Rusland-connectie. Maar wat nog veel interessanter is, is de China-connectie. Ja. Want van oorsprong is de SP natuurlijk een Maoistische partij. Ja. En vanuit daaruit kreeg het ook een hoop geld uit China. Het precieze bedrag is onbekend, maar het, het gaat echt om uh, grote, grote zakken met geld. Ik begreep in ieder geval uh, minstens een paar honderdduizend. En daar is uiteindelijk een eerste partijkantoor van betaald. Uh, een drukpers... Is ervan gekocht. Maar de precieze hoeveelheid is onduidelijk. Om de hele ironische reden dat Damonier, de oprichter van de SP. Weigerde de boeken bij te houden. En, en alles. Een de degelijke boekhouding bij te houden. Die had gewoon een paar biervultjes in zijn binnenzak zitten. En ja, stond alles precies. Op... En, en de reden dat, hij, dat wat hij dit noemde. Was omdat hij niet wilde dat als de belasting binnenviel. dat ze dan precies wisten wat ze allemaal hadden gedaan. Ja, uh, uh. En dat is natuurlijk heel erg mooi voor een partij die nu zo erg tegen belastingontduiking uh, bezig is. Terwijl ze zelf echt gigantisch veel belasting hebben ontdoken. Ja, maar de geld heeft natuurlijk niks betaald. Nee, precies. Ja. En niet alleen dat geld, maar de SP heeft heel veel geld opgehaald. En uh, ook gewoon via de handel van, want Damanje was een handelaar. Wat waarschijnlijk ook allemaal zwart is. Het is in ieder geval bekend dat, dat een aantal medewerkers zwart zijn uitbetaald. Mm -hmm. En wat ook heel interessant is, de huidige afdrachtregeling, die, die is wel bekend, maar daar zit ook een belastingtruc in. Het is okay. namelijk niet zo dat ze een deel van het geld moeten betalen aan de SP. Nee, nee. ze moeten het hele bedrag sorten aan de SP en dan soort de SP een bedrag terug. De reden daarachter is dat ze dan minder belasting hoeven te betalen. <laughs> Oh, dus, uh, ja. Er zijn nog wel aardig wat overeenkomsten met de LP. Maar de ideologie is natuurlijk anders. Hè? Precies. En het, het is natuurlijk wel hypocriet voor een partij. Die, die zich juist zo zet tegen belastingontduiking en ontwijking. En mm -hmm. juist pleit voor hoge belastingen en dergelijke. En ja. dan in de tussentijds. Dit doet. En de Rijken verkeert het terwijl een grootste donateur ook aardig rijk is. Ja, het, kan, het kan zijn dat hij dat zijn hele salaris over naar de sp: en dan van een klein salarisleef, dat uh, ongeveer equivalent is als wat Jammerijnen ooit in de worstenfabriek in Os verdiende. Toch betwijfel ik dat gezien uh, het feit dat hij meerdere huizen heeft ja. in Erneken, en dergelijke. En toch wel uh, redelijk op de. in ieder geval, we gunnen het. Wij ja, zijn niet tegen rijk en van ons. Precies. Mag uh, meneer Souwers uh, hartstikke rijk zijn. Maar uh, in dat opzicht, om, om nog even over China te beginnen. Um, Damon J., de oprichter van de SP, was bijvoorbeeld ook erelid geworden van uh, de Rode Garde. En de Rode Garde was de jongere tak van, van de Maoisten. Die dus ook verantwoordelijk was voor folteringen en. Uh, Vermoedelijk zelfs moordpartijen onder mensen die dus niet streng genoeg aan de lijn van Mao hielden. Wisten ze dat op dat moment of zijn dat dingen die later bekend zijn geworden? Durf ik ze niet te zeggen. Maar ik weet wel dat, dat de SP nu nog vrij bagatelliserend doet over hun uh, mao verleden. Ze hebben het eigenlijk een beetje... Toen Mao overleed, toen hebben ze het een beetje achter zich gelaten. Ze Zij zijn ze gewoon niet meer over begonnen. Ze hebben nooit excuses aangeboden. Ze hebben nooit gezegd, dat is een foute beslissing geweest. Toen, toen laatst bijvoorbeeld, de HP De Tijd, die is toen begonnen over dat geld dat ze van Mao China hebben gekregen. En toen hebben ze ook gezegd van, wordt het niet eens tijd om dat geld uh, aan een goed doel te geven of iets in die trant, Om in ieder geval daar afstand van te nemen. En dan heb ik gezegd, ja, is niet relevant, want ik was er niet bij. En dat zie je dus ook, er is constant die ontwijking van dat Mao-verleden. Alsof het niet belangrijk is, terwijl het wel gaat over een oprichting. Over een oprichter. En, en sowieso is vanuit Mao-China gekomen dat uh, de SP, wat oorspronkelijk in, in de, de eerste vorm... ...eigenlijk gewoon een, een wetenschappelijk bureau was eigenlijk... Mm -hmm. en ...met een beetje propaganda eromheen... ...om daar een partij van te maken. Dat is vanuit China is daar het initiatief toegekomen. Oké. Okay. Hebben ze nog banden met China? Weet je dat? Nee, niet meer. Uh, ze zijn sowieso... ...ze hebben het gewoon losgelaten op het moment dat, dat Mao overleed... ...en toen, toen China dus wat minder communistisch werd... ...iets kapitalistischer... onder ik, meen Xi Jinping... Uh, ...weet ik niet zeker, maar in ieder geval... Uh, ...daar heeft de SP zelfs afstand van genomen. Toen okay, wel. Okay. Toen wel. Van het feit dat ze dus kapitalistischer werden. Oké. Okay. En uh, je noemde het dame Monier. Wat voor iemand is dat? Want daar is, is vrij weinig over bekend. Hè? Klopt. Vooral ook, ja, de SP zelf neemt er ook heel veel afstand van. Ze hebben, op, ze hebben een, een pagina uh, geschiedenis op hun website staan. Daar staan twee namen niet genoemd, die eigenlijk wel heel erg belangrijk zijn. Dat zijn dame en Van Hoofd. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dat was. Van Hoofd was de, de partijvoorzitter. En meerdere malen ook uh, lijsttrekker. En Monnier was eigenlijk dus zowel de oprichter als de man die achter de schermen het touwtje in handen had. Was dus de organisatiesecretaris. Uh, hij is wel een foto bekend en dat doet een beetje denken aan uh, van S, geloof ik. Uh, ja, daar lijkt hij heel erg op. Ja. <laughs> van de klopt. tegenpartij. Klopt, klopt. <laughs> Ze waren toen overal tegen, hè? Dus, uh... Ja. ja. En het was een handelaartje. Z zou zou daarop gebaseerd zijn? Of weet je dat niet? Ik, ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Andere tijden heeft hij dus een keer een uitzending gemaakt over Damonier. Ook heel erg interessant. Ik raad iedereen aan die... Keer te gaan kijken. Maar daarin komt... Uh, Jan Marijn is ook aan het woord... en die weigert dan alle medewerking... want die zegt... ja, maar waarom hou jij eigenlijk in uitzending over die man? Die man is toch helemaal niet zo relevant? En dan heeft hij dus over de oprichter van zijn eigen partij. Yeah, yeah, yeah. En hetzelfde zie je met Roemer. De HP De Tijd heeft ooit vragen gesteld... aan Roemer over het MAO-verleden. Mm -hmm. En toen heeft Roemer een antwoord gegeven... als iets in de trant van... is toch niet relevant, ik was er niet bij... dus het maakt niet uit. Yeah, yeah. Nou ja, Maar je ziet het, ziet het wel veel met, met dergelijke partijen... zie, zie je het wel... Die linken in Duitsland bijvoorbeeld, daar uh, de grootste extreem-linkse partij, volgens mij de, de, is, is nog een tijdje de, de tweede partij in, in uh, de peilingen geweest. Die is mede voortgekomen uit de SED, de partij die, die in de DDR uh, de macht had, zeg maar. Uh, en, en dat had zelfs uh, als een van de eerste uh, parlementsleden waren stasi-agenten. Dat is ook gewoon bekend geweest en, en die mensen bleven gewoon in het parlement zitten en dat, dat is toch bijna niet voor te stellen. Het zou een beetje vergelijkbaar zijn als dat in Nederland de NSB in een andere partij zou zijn opgegaan en vervolgens uh, ja, in de Tweede Kamer zouden, zouden blijven zitten met gestapo agent of wat dan ook. Oh, op zich niet raar, hetzelfde als dat je in Rusland de KGB-agent uh, president wordt. Ja, alleen of Vol, ik... Volgens mij dat is Poetin, hè? Ja, precies. Maar dan of, ik... of de hoofd van de CIA, die president wordt van Amerika. Ja. George Bush. Maar dan vind ik er <laughs> nog wel enig verschil in zitten met, met een organisatie die gewoon echt persoonlijk foltert, martelt. Bij, bij de stasi was het volgens mij zelfs zo dat op een gegeven moment bijna 20% van de bevolking een informant was ja, ja, ja. van de DDR. Dat dat feit dat bijna iedereen afgeluisterd werd. Ja. Misschien is dat al stemvee van de, van de linker. Ja, je vraagt sowieso, sowieso ook het feit dat West-Duitsland er ook vrij veel... Uh, dat die partij in, met name de grote steden nog vrij veel aanhang heeft. Maar je ziet sowieso, um, Oost-Duitsland is ook zo'n beetje het enige Oost-Europese land... dat niet heeft geleerd van de communistische les. En ik denk dat dat deels te maken heeft met het feit dat... De DDR eigenlijk met heel veel voordeeltjes Duitsland binnengehaald is. Ze hebben toen eigenlijk gezegd, jullie wend-eenheid die eigenlijk veel zwakker was dan de D-Mark, die nemen gewoon één op één over naar de D-Mark. Dus salaris en zo blijven allemaal hetzelfde. Terwijl, de, de productiviteit was veel lager. Dus wat kreeg je? Die mensen die prezen zichzelf meteen uit de markt, uh, dus kreeg je gigantische werkloosheid. Waardoor het juist het enige land is waar het na het communisme in de beginperiode juist slechter is gegaan. Dus daar is het socialisme nog vrij populair. Terwijl je bijvoorbeeld ziet in Polen, daar hebben ze uh, bij de laatste verkiezingen zelfs de Sociaaldemocraten uit het parlement gestemd. Die haalden de kiesdrempel niet. Ja. Zowel de Socialisten als de Sociaaldemocraten. Ja, klopt. ik ken redelijk wat Polen en die... je moet daar ook niet over socialisme of communisme beginnen, dat haten ze. Precies, ja. precies. Ja. Ik, ik, ik ben er ook, dat is dus op een gegeven moment dus, dus, uh, uh, mijn, mijn favoriete vakantieland. Mm. Ik uh, ga er deze zomer ga ik er weer heen en ik ben er de afgelopen jaren al twee keer geweest. En uh, elk, elke stad heeft ook een museum wat iets. In het, op de een of andere manier in het teken staat van anticommunisme. Mm. En je ziet, er staat altijd een groot beeld ergens in de stad van Reagan. Oké. Okay. Gewoon puur omdat hij wordt gezien als symbool van uh, degene die, die zeg maar de, de communisme ten val bracht. Okay. En, en Johannes Paulus II. Uh -huh. Natuurlijk ook gewoon omdat de Poolse Pauw Maar het, je ziet ook juist dat hij op symbolische plekken waar de, de, de communisten de macht hadden. Ik ga bijvoorbeeld deze zomer naar Krakau toe. Daar heb je een, een staalfabriek staan. Die, die was door de communisten gebouwd in Krakau. Gewoon puur als prestigeproject. Want er zit geen rechts in de buurt. Eigenlijk in kolen, dus ja, waarom is het een krakau doen? Geen idee. Ja. Om, centrale ja. blinders. Hè. Precies, precies, zo werkt dat. Maar wat is dus mooi, het mooie, al die straten om die uh, fabriek heen, uh, in die wijk, die nieuwe wijk die daar gebouwd is, die waren allemaal genoemd, vernoemd naar communisten. Mm -hmm. Wat hebben ze na uh, de val van het communisme hebben ze gedaan? Hebben ze de straten ze vervangen door de grootste anti-communisten die ze, die ze konden vinden. Mm -hmm. Dus verzetstrijders tegen het communisme, priesters die zich tegen het communisme hadden verzet. De Paus Paus is Paulus II, het, het centrale plein is het Ronald Reagan plein. Ja, leg maar lezen natuurlijk. Sowieso heel ironisch dat het communisme in Polen ten val was gebracht door een vakbond. Yeah. Wat ook mooi blijkt, blijft natuurlijk. Maar sowieso Polen is ook een van de eerste landen die zich eigenlijk tegen het communisme echt wist te onttrekken. Het, het communisme is eerder in Polen gevallen dan in, in Rusland bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar we waren we wel een beetje af daar van, maar... Uh, ja, we hadden het eigenlijk over de SP. Ja, precies. <laughs> ja, inderdaad. We ja. um, hebben over geheime diensten gesproken. Ik bedoel, uh, er is nog een link met, uh, met de voorloop van de AIVD. Hè? De, de Binnenlandse ja, Veiligheidsdienst, de BVD. Wat heeft die te maken met de SP? Nou, om even te beginnen. De, de BVD was heel erg bezig met de CPN, de Communistische Partij Nederland... om die in de gaten te houden en ook zo klein mogelijk te houden. En ja, in die, de jaren die, die 60... waren na de Tweede Wereldoorlog waren die nog wel redelijk groot, hè? Ja, klopt. Na de Tweede Wereldoorlog had ze ongeveer 50.000 leden. Dat dus in een tijd dat, dat het totaal aantal leden van politieke partijen nog rond de 800.000 lag. Uh, dus dat is ja, behoorlijk fors voor een niet al te grote partij... Hun eerste resultaat deed ze natuurlijk vrij goed, maar na, met het uitbreken van de Koude Oorlog uh, zwakte dat af. Maar de BVD die hield dus de, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Die hield de CPN dus in de gaten. Maar dat is ook een beetje en, onder druk van de VS, hè? Ja, maar ook wel... Ja, dat, er zat wel een hele operatie achter. Op, in ieder geval uh, wat betreft de BVD. Uh, in de jaren zestig hadden ze drie BVD-agenten in het partijbestuur van de CPN. Oké. Okay. Dus dat is al behoorlijk. Uh, <laughs> en wat ze vooral probeerden was een soort verdeel en heers. De communisten hadden vrij veel last van afsplitsingen. Oh. Sowieso al van nature. Uh, ik bedoel, er was de ene afsplitsing en de andere afsplitsing. Een beetje net zoals bij die uh, protestantse kerkjes die je ziet. dat de ene kerk zich weer opsplitsen naar anderen. En vervolgens die weer opsplitsen. Dat had je toen nog tijd bij de Socialisten ook. Dat zit ook wel een beetje in de Nederlandse aard natuurlijk. Daar hoeft de B ja. BVD niks aan te doen. Maar, maar de, de CPN was daar wel heel erg in. En, maar de CPN die, die was daar wel heel erg aan het stimuleren. Uh -huh. Dus er waren zelfs partijen die gewoon volledig uit BVD-agenten bestonden. Okay. Maar dat kwam ze ook weer om te gaan spioneren in, in Rusland en in China. Want dan probeerden ze daar wel geld van af te trokken op die manier. Mm. Was het een vrij kostenneutrale operatie. Okay. Maar um, een van die operaties was dus om. Toen dus de scheuring kwam tussen de, de Moskou-lijn en de, de Mao-lijn zeg maar, binnen het mm. CPN. Toen koos het CPN dus voor de Moskou-lijn. Ja, de, de Maoisten, die, ja, die, die, die werden eigenlijk eruit gegooid. En daar binnen ontstonden er twee groepen. Je had de Kameradengroep, die kwam uit Rotterdam. En je had de Amsterdamse Rode Vlaggroep, ook mm -hmm. wel bekend als de Rode Jeugd. En binnen die Rotterdamse groep, daar zaten onder andere Damonier en Nico Schreevel, uh, waren de belangrijkste figuren. Dus de Damonier, die later de SP zou oprichten. Mm -hmm. uh, maar die waren ook weer gesplitst uiteindelijk in wat dan later de communistische eenheidsbeweging Nederland zou worden en de SP. Maar toen het nog bij elkaar zat, toen was het voor hun heel erg lastig om vanuit Rotterdam, om naar de rest van Nederland te komen. En met name Amsterdam. Omdat in Amsterdam dus de rode jeugd zat. En toen heeft een BVD-agent geholpen om ze dus in Amsterdam voet aan de grond te krijgen. En die is daarna beloond met een functie in het partijbestuur. Okay. En toen kwamen ze zacht dus achter dat het een BVD-agent is. En toen hebben ze buiten geschropt. Maar uh, okay. er heeft dus een tijdje. Heeft, heeft, dat is toch gewoon openlijk bekend. Het staat zelfs op de SP-website beschreven oh, hoe, ja. dat is, uh, hoe dat is gegaan. Oké. Okay. Maar het is wel de vraag hoe succesvol de SP zou zijn geworden als die voorloper nooit buiten Rotterdam was gekomen. Ja, ja. En de vraag is, heeft er, hebben daarna nog andere BVD-agenten erin gezeten of weten ze dat gewoon niet meer? Ik, ik heb geen idee, maar ik, ik verwacht het niet, want de meeste van dat soort verhalen zijn wel inmiddels openbaar. Mm -hmm. uh, je hebt ook een aantal BVD-agenten, in ieder geval eentje zeker, die heeft erover geschreven, uh, over zijn uh, avonturen, zeg maar. Er zitten ook hele leuke dingen bij, waaronder bijvoorbeeld een partij die bijna volledig bestond uit BVD-agenten, maar het, de contributie was inkomensafhankelijk. En je moest ook, zeg maar, de, de percentage van je inkomen moest rechtstreeks naar de partijkas gaan. Was bij de vroege SP trouwens ook. Yeah. Maar er waren dus mensen die werden lid van zo'n organisatie. Die volledig bestonden uit BVD'ers. Die dus niks voor elkaar zouden gaan krijgen. Maar die storten dus wel echt meer dan... Tien jaar lang gewoon elke keer braaf een Salaris daarheen. En toen kwamen ze dus achter dat het ja, volledig bestond uit PVD-agenten. Het is ja. gewoon extra belasting betaald eigenlijk. Ja, precies. Maar je ziet het ook in de organisatie zelf, dat uh, dissidente meningen die, uh, ja, die werden niet getolereerd. Zag je overigens bij alle communistische organisaties wel. Mm -hmm. En ze waren nogal snel van het royeren op het moment dat je niet aan de partijlijn hield. Ja, ja, ja. Ik ben even de term kwijt. Volgens mij socialistisch. Nou ja, in ieder geval, er is een bepaalde term voor. Maar dat betekent in ieder geval, er werd dan een meerderheid werd er voor een bepaalde lijn gekozen. En als daar iemand zich daartegen uitsprak, openlijk, dan werd hij automatisch geroyeerd. Geroy geroy -er mm. En dat is dus ook be best veel voorgekomen, tot in de jaren tachtig volgens mij nog. Okay. En waaronder dus bij iemand, die dat er is een, een dokter geweest, die was lid van de SP. Want de SP heeft een tijdje een eigen huisartspost gehad in Os. En die wou een project op gaan zetten in, ik meen, Nicaragua. In ieder geval een uh, Latijns-Amerikaans land, volgens mij in Nicaragua. Waar net de communisten de macht hadden gegrepen. En daar heeft hij, hij, deed, hij deed het voor een goed doel, uh, Memissa. En uh, die betaalde dus ook al zijn kosten. En toen heeft de SP daar geld voor ingezameld. En volgens die dokter is er dus nooit geld bij hem terechtgekomen. Dat is dat gewoon rechtstreeks naar de partijkas gegaan. Mm. En toen hij zich daar dus tegen uitsprak, toen is hij ook uit de partij gegooid. Oh. Dus dat is uh, ja. Ja, bijzonder. Een beetje sectarisch. Die ja. komt, komt ook voor bij ja, de streng christelijke sectes en zo. ja, er wordt ook door meerdere uh, leden gezegd, zelfs die nu nog steeds lid zijn, dat het ook echt, echt een, met name die periode, een echt een sectarische organisatie was. Mm -hmm. uh, het was zelfs zo dat. Er werd ook echt gesimuleerd dat je daar. Dat je heel erg afhankelijk werd van die partij, want jouw vrienden zaten daar. Ja, ja dus dat zie je inderdaad ook bij sectes. Hè? Dat je, dat op een gegeven moment word je ook helemaal geïsoleerd. Dus dan moet je ook contact verbreken met uh, vrienden die niet uh, volgens de leren van jouw secte zijn. Precies. En dus, dat was bij de SP dus ook best wel. En wat je ook zag was... Isoleren en afhankelijk maken. Ja, want ja. er waren gewoon ook mensen die hebben daarna gezegd van ja, eigenlijk had ik al, al eerder willen uitreden, maar... Als ik dat zou doen, zou ik allemaal vrienden kwijtraken. Dus ik had maar zoiets van, ik hou me stil en ik blijf er maar bij. Maar het was zelfs zo dat uh, leden elkaar moesten controleren mm -hmm. of ze wel genoeg hun best deden. Of ze wel genoeg voordeltjes lang, uh, langs de deuren gingen brengen. Er was heel erg veel, uh, heel erg gericht op controle. En dat zag je ook in het feit dat studenten, uh, er waren vrij veel studenten waren lid van de SP. Maar die moesten wel stoppen met hun studie. Of in ieder geval geen werk doen dat paste bij hun studie. Maar ze moesten in de fabriek gaan werken. En om daar uh, een beetje ja, de leiding te nemen onder de arbeiders en dan uh, eigen vakbondjes te beginnen. En op die manier uh, zich naar voren te werken, zeg maar. Het ideaal dat je arbeider moet zijn. <laughs> ja, precies. Ja, dat, dat was dan nog echt. Dus dan heb je een studierechten of een studie medicijnen en dan moet je opgeven voor de werken in een worstenfabriek of zo. Ja, precies. Mm. Precies dat. Letterlijk. Er, er zijn er gewoon echt uh, ja, tig, uh, tig verhalen van bekend. Henk, trouwens, jij vroeger bij de SP gezeten, hè? Uh, ja, vroeger tot uh, een jaar of twee geleden. Ja. Oké, okay, en toen ben je overgestapt naar de LP. Echt een ja. lettertje verschil. Uh, maar herken je zelf een beetje in dat verhaal? Of tenminste, wat jij toen hebt meegemaakt, herken je dat? Nee, nee. Ik, want ik heb niet zelf. Ik uh, bedoel, ik ben wel partijlid geweest. Maar ik heb mij nooit met uh, de partij zo bemoeid. Maar ik had wel een indruk, zeg maar, van, weet je, gewoon van een tribuneblad uh, en dat soort dingen. Ja, daar kan ik ook gewoon dingen in lezen van hoe de structuur is. En mijn grootste bezwaar voordat ik bij de SP kwam, was die partijhiërarchie. En dat heb ik toen overwonnen toen ik twee studenten in mijn studentenhuis enorm uh, liberaal hoorde brabbelen. Dat, dat, dat hield niet op. En daar ben ik toen zo van geschrokken dat ik uh, mij toen... Uh, want ik heb heel lang... ...mijzelf afgevraagd van bij welke partij wil ik. En uh, toen ben ik dus bij de SP uh, terechtgekomen. Okay. En, ja, en zeker tot, uh, nou ja, tot ongeveer uh, 1998 of zo... So ...was het wel maar Reinersen die uh, de septen zwaaiden. En uh, daar, daarmee hadden ze natuurlijk ook gewoon die eenheid uh, wel uh, in de partij. Maar ja goed, de andere kant is er natuurlijk van dat het wel democratisch was. Dus het ging wel heel vaak gewoon op, op basis van stemmen. Hè? Dus dat, dat, uh, die nuance moeten wel uh, geplaatst worden. Dus Jasper vertelt wel over de vroegere periode, niet over de huidige periode. De Maoïstische tijd, uh, ja. tijd, ja. De Maoïstische tijd, ja. De Maoïstische tijd. Nou ja, goed, daar was ik dus al veel te laat voor, uh, zeg maar... Uh, uh, ik denk dat dat uh, met de jaren negentig echt wel uh, voorbij is gegaan. Mm -hmm. Ja, je moet je voorstellen dat uh, P van de A, die heeft natuurlijk ook gewoon andere kleuren gehad dan tegenwoordig. Hè. Het was eerder ook gewoon echt een idealistische partij. En nu is het gewoon... De zedeltjes pakken en. Uh, en op je stoeltje gaan zitten. Een vakbeeld van. Ja, dus, ja, dus ja, je moet het ook een beetje. in die tijd zelf uh, weten te plaatsen. Mm -hmm. waarin gewoon heel veel gebloot werd. en. Uh, en gewoon de chaos uh, ontzettend groot was, uh, denk ik. Dus, en wat wij uh, nu zeg maar. Uh, echt uh, accepteren van. Uh, het uh, communisme. Ja, in bepaalde kringen. Uh, werd dat. Uh, nog niet zo gezien. Ik geloof, als ik het goed heb, was Harry Moolis uh, nog uh, vrij lang uh, fan van uh, communisme. Weet je wel. Uh, totdat het besef echt in begon te dalen dat het gewoon totalitaire regimes waren. Dus dat is het spanningsveld. Aan de ene kant is dus het uh, idealisme en aan de andere kant, zeg maar, ja, het, het gedwongene. En, kijk, als het er echt op basis gaat van uh, stemmen, wat je eigenlijk ook in die tijd uh, moet plaatsen. Ik bedoel, waar stemmen mensen tegenwoordig nog voor? Ja, gewoon in die hele vogader, uh, cultuur maakt dit nog wel het meeste zin. En uiteindelijk is gewoon de grootste kracht geweest... dat ze zijn gewoon in de maatschappij gestaan. Ja, dat, dat hoorde ik Jasper ook net zeggen hè, van uh, die huisartsenpost. Maar ze doen ook uh, dingen als met... Uh, uh, rechtshulp en uh, belastinghulp. En, en uh, als je echt in de problemen zit, dan komen ze je ook nog echt uh, steunen. Daarmee uh, trekken ze natuurlijk wel een bepaald uh, publiek aan. Het zijn niet altijd de sociaal of de psychisch uh, sterksten die bij de SP zitten. Dus, uh, qua sociaal is het ongeveer de uh, andere uiterste van wat LP'ers kunnen zijn. LP'ers kunnen denk ik wel... Ja, die kunnen soms wel heel erg goed om zichzelf denken. En eh, spelers kunnen misschien dat wat minder als je het ten opzichte van elkaar zou zetten, te veel eh, afhankelijkheid. En dat, heeft ook, ja, dat merk je dus ook als je op zo'n bijeenkomst komt, uh, komt. Dat leden van patiëntenverenigingen en weet ik veel wat, die zijn ook massaal aanwezig, zeg maar. Ja. Nou uh, hebben patiënten natuurlijk ook gewoon belangen. Hè? Zoals winkeliers hun belangen hebben in de liberale, in de, bij de VVV uh, of VVD. VVD, weet je wel. Um, ja, zo hebben uh, patiënten ook uh, belangen als je gewoon... Heel veel ziektes hebt, dan ja, op een gegeven moment gaat je leven zich er ook natuurlijk naar vormen. Ja, dus dan maakt dat gewoon heel, een hele grote onderdeel van je uit. Alleen ja, de urinelucht uh, van, uh, van die uh, urinezakjes, zeg maar, ja, dat rook je wel in de zaal. <lacht> Ja, weet je, gewoon net iets de aardige mensen dus. En ja, is er een zeg maar een cynische partijstructuur? Uh, nee, nou, ik denk het tegenwoordig niet meer. Ik, ik, moet, ik moet zeggen, als lid kon ik me wel verbazen over hoe. Emiel Romer ineens naar voren kwam. Okay. Want ik las gewoon de tribune wel. Zijn naam was me nooit opgevallen. Okay. Ik had wel, uh, ja, ik ben haar naam alweer vergeten, Achterskant yeah. en uh, Renske Leijten. Weet je, dat waren andere vooraanstraande SP'ers, Harry van Bommel. Daar had ik eerder van verwacht dat ze uh, op de zetel zouden zitten. Uh, aan de achterkant heeft het geloof ik, als ik me goed herinner, yeah, ook nog wel geprobeerd. En die heeft toen gefaald uh, bij de verkiezingen. Maar uh, om eerlijk te zijn was ik in die periode echt ontzettend stoomd. <lacht> en em em Emile Roemer kwam ineens vanuit het niets. En uh, de, dat verbaasde mij wel. Okay. Yeah. Ja, en, en zeg maar dat, hè, dat je dan op een gegeven moment borsten moest draaien... en dat soort dingen, ja, dat is echt de uitloper van, uh, ja, van de grondbeginselen van het communisme. Hè, wat wat uh, ja, de, de revolutie van het proletariaat is. En uh, ja, dat, dat, is, dat is echt van de vorige eeuw. Hè, van uh, de revolutie van de arbeidersklasse. En nou gaan ze echt niet verder dan uitkijken dat de maatschappij geen tweedeling uh, moet uh, krijgen... Ik denk dat dat op zich een uh, prima standpunt is. Uh, alleen, uh, ja, misschien moet je dat minder met uh, belastingen regelen. Maar eerder met een gesprek. Van, uh, weet je, hoe zien jullie dat uh, dan? Hè? Hoe zien jullie... Zo'n tweedeling wel uh, werken. En, en het schoppen tegen, natuurlijk tegen uh, de andere linkse partijen. Ik, ik, ik kan me wel irriteren aan heel veel opmerkingen van LP'ers over de SP. Want ja, weet je... Het, uh, weet weten niet waar ze het over hebben. Nee, want... Die eerste gedachte is echt niet van uh, er moet meer belasting komen of zo. Het is het echt niet. Het is zo van, de uh, eerst, eerste gedachte is altijd van er is hier iets niet rechtvaardig. En dat heeft te maken met het hele bullshitverhaal wat je gewoon in een sociaal-liberale maatschappij tijdens je opleiding en in je, in je school voor je kiezen krijgt. Namelijk van als je maar hard genoeg werkt, dan kun je het zo ver schoppen als je zelf wil. En nou, dat is natuurlijk niet altijd zo. Het is soms uh, oude jongens krentenbrood. Ja, soms um, heb je gewoon hele schrijnende klimaten. Achterstandswijk, uh, weet ik veel. Dat zijn gewoon mensen die gewoon uh, altijd een, een stap later zijn... Hè, dan mensen die het wel getroffen hebben. En ja, de, de, de, de valkuil is om daar een soort zeehondjesgevoel bij te krijgen. Van, oh, we moeten die mensen redden. Ik, ik denk van... Dat je er wel op een bepaalde manier rekening mee moet houden. Mm -hmm. En dat je misschien wat andere eisen moet stellen. Maar je moet zeker niet, en daar gaan heel veel uh, socialistisch mensen denken, socialistische denkende mensen gewoon te ver in, hè. je moet uh, hulpbehoevenden ook niet uh, onmenselijken. Ja. Ook als iemand hulp nodig heeft, dan blijft het een mens met, met, met een gevoel van trots en respect. En, en het is zo makkelijk om als hulpaanbieder die respect uh, weg te vagen. En te, um, om daarmee je eigen, eigen waarde omhoog te krikken. En, en, maar dan bied je dus eigenlijk geen goede hulp. En nou, dat is de valkuil dan van de, um, van de socialistische partij. Maar in eerste instantie is het uitgangspunt wel van, uh, we moeten elkaar helpen. En dat is op zich mooi. Heel ja. Ja, goed, ja. Ja, dan ga ik gelijk ook even aan, aan Jasper vragen. Van, uh, Jasper, wat vind jij trouwens positieve punten van de SP, waar de LP wat van zou kunnen leren? Nou ja, ik, ik vind wel dat, ze, dat het knap is geweest. Kijk, Je ziet maar weinig partijen die er heel lang over hebben gedaan om in de Tweede Kamer terug te komen. Maar waarbij het alsnog is gelukt. Kijk, heel vaak zie je dat het of partijen zijn die het elke keer weer proberen en het toch elke keer niet lukt. Of partijen die het na een paar keer opgeven. Of partijen die het maar één keer proberen en dan meteen. Maar de SP die, heeft, die is in de jaren 70 begonnen. Uh -huh. Heeft het elke keer geprobeerd. En pas in 1994, dus 20 jaar later, toen lukte ze het voor het eerst om Tweede Kamerzetels te pakken. Je had echt een lange termijn strategie. En dat is in ieder geval wel iets uh, waar je van kunt leren. Ja. Dat doorzettingsvermogen. Uh, hoe hoe noemen ze dat ook weer de, de lange mars of zo? Ja. Dat komt, en, van, en, komt van Mao vandaan. Maar... Ja, ja, maar wat, wat ze ook hadden, was. Uh, wat, wat ze ook wel heel erg hielp... was dat ze vrij populistisch waren in hun uh, uitingen. En, en daarin ook wel. Ik zat een, een beginselprogramma wat heel erg Maoïstisch was. Mm -hmm. Heel erg, zoals ze het noemen, Marxistisch-Leninistisch. Mm -hmm. Maar hun politiek programma was veel meer gericht op ja, de praktijk, de, de alledag. Zeg maar. wat, wat ze letterlijk deden, is gewoon langs de deuren gaan en uh, vroegen aan de mensen: van waar heeft u nou problemen mee en hoe kunnen we dat gaan oplossen? Ja, zo, dat, zo hebben ze het letterlijk gedaan. En, dat is uh, op zich wel mooi. Ja. Ja, kijk, hun oplossingen zijn niet de onze. Maar uh, ik denk dat je wel kunt leren van een beetje een splitsing maken. Dus enerzijds je lange termijnvisie. Uh, en dat in een beginselprogramma verwerken. En tegelijkertijd werken naar hele concrete doelen. Ik denk dat het wel een winnende strategie is. Maar er zijn ook dingen die voor ons denk ik weer wat lastiger zijn te bereiken. Maar waar we deels wel van kunnen leren is bijvoorbeeld ook hun... Kijk, ze waren de rijkste partij, rijkste kleine partij, rijkste niet vertegenwoordigde partij. Het was zelfs zo bij de verkiezingen van 1994 waarin ze dus wonnen, hadden ze meer geld te besteden voor de campagne dan D66 en de VVD, mm -hmm. wat op dat moment de grote winnaars waren van de verkiezingen. Yeah. Uh, alleen, de, alleen het CDA en de PvdA hadden meer te besteden dan de SP. De SP was de derde partij Terwijl ze niet, geen zetels hadden. Hè? De derde partij in inkomsten. Okay. Maar ze hadden wel uh, lokale zetels. Hè? Dat wel. Ja, klopt. Ja. Uh, daar hadden ze ook wel een belangrijk deel in inkomsten aan. Hoor, want ze hadden daar ook al die afdrachtregeling. Ze hadden in 1994 al uh, 126 raadzetels. Mm -hmm. ze, waren, ze stonden toen ook bekend als de grootste lokale partij van Nederland. Maar uh, wat, ze, wat, wat het, het belangrijke principe van Damonier was. En ik denk dat we daar wel uh, van kunnen leren. Qua financiën was. Elke actie moet zichzelf betalen. Hoe deed hij dat? Vooral gewoon door geld in te zamelen voor een specifieke actie. En ik denk wel dat we als LP meer met kleine crowdfunding actie kunnen gaan doen. Met name voor zoiets simpels als ik je folders ga drukken of dat soort dingen. En dan gewoon ook daar ter plekken voor die actie geld inzamelen. Ik denk dat dat wel een, een uh, goed streven is. Vooral ook omdat je op die manier zorgt dat je tegelijkertijd geld in kas houdt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar tegelijkertijd toch gewoon die acties kunt blijven doen en daarmee ook kunt gaan promoten. Kijk, we zien het nu eigenlijk met onze social media acties. Die ook bijna zichzelf helemaal financieren. Want we halen inmiddels... kijk, we geven uh, enkele honderd euro's uit aan uh, Facebook-advertenties. Maar we halen daar ook wel leden uit. Dat is direct zichtbaar. Okay. Uh, en ja, die, die betalen natuurlijk een contributie. En op die manier kunnen we redelijk kosteneutraal onze social media doen. En het is zelfs ons doel om dat uh, nog verder te gaan, uh, gaan doen. Ben je, ben je nog van plan om andere partijen te gaan bestuderen? Nou ja, dus, er, zijn, er zijn weinig partijen die echt goed te vergelijken zijn met, met de LP wat dat betreft. Kijk, de SP was in dat opzicht te vergelijken. En daarom heb ik die ook uitgekozen. Want ik moest een onderzoek doen voor, uh, voor, mijn, voor mijn master. Oh, oké. Okay. En het staat online. Ik zal de, de link uh, sowieso op de website gooien. Ja, dus eigenlijk, het artikel is eigenlijk een, een samenvatting. Het staat op nachtwakers.nl. is een samenvatting van mijn onderzoek wat ik daarvoor gedaan heb. Het dus is niet, niet per se bedoeld om de SP te beschen of zo? Nee, nee, ja. precies. Het, het, het, het was juist meer uh, de, de gedachte achter mijn onderzoek. Was meer ook het, het erachter komen. Hoe de SP van een kleine partij een grote partij werd. Mm -hmm. En er zijn meer partijen die daarin werken. Kijk, bijvoorbeeld ideologisch zou de Boerenpartij veel beter te vergelijken zijn met de LP. Maar de Boerenpartij is, had al bijvoorbeeld steun voor de Telegraaf. Uh, is met één belangrijk evenement, namelijk die, die uh, protesten bij uh, uh, in, in Drenthe. Ik ben even de naam kwijt van die plaats. Mijn geheugen is ook niet meer wat geweest. Dus. <lacht> Alcohol hè? <lacht> Ja, in ieder geval, die, die is eigenlijk met één zo'n belangrijk evenement is die heeft zichzelf naar boven kunnen katapulteren. Ja, en wat zijn verder nog partijen waar we echt mee te vergelijken zijn? En verder zijn het vooral afsplitsingen van andere partijen die groot zijn geworden. En de SP was daar een beetje de uitzondering op eigenlijk. Ja, het is wel een afsplitsing van de CPN, maar die hebben eigenlijk heel lang in de marge geleefd. Oh, uiteindelijk opgegaan in GroenLinks. De CPN. Ja, uh. ja, klopt. Maar ik bedoel, de, de, de SP, toen, toen het zeg ik, net had afgesplitst, had het heel lang in de marge uh, gezeten. echt Ja, was het nog niet vertegenwoordigd, 20 jaar lang. En, belangrijker ook, het was een hele ideologische partij. En dat is de LP ook. Het is echt gebaseerd op een filosofie. En ik denk dat het daarom in dat opzicht dat het beste vergelijken is. Niet qua standpunten, maar gewoon puur qua situatie waarin je zit voordat je in de Tweede Kamer zit. En daarom vond ik het wel interessant om te bestuderen. Ja, ja dankjewel. Ja, dat is inderdaad uh, heel interessant allemaal. Ik weet niet, is er nog... Iets wat je eraan toe wil voegen, wat je nog niet uh, kwijtgekund hebt in de wat we hiervoor besproken hebben? Ja, ik, ik heb misschien wel één nieuwtje. Dat ben ik net vergeten te vertellen, maar dat is meer voor de LP. Maar dat ben ik net helemaal vergeten. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Dezelfde, de Mike is wel yours. Nou, uh, we, hebben, we hebben een nieuw bestuurslits. In ja. ieder geval tot de AAV. Ik heb no, Mag ik gokken? Ja. Dat is uh, Mathieu. Ja, klopt. Ja. Mathieu uh, die, uh, die, die, die Hampton, die deed nu al de social media. Uh, was daar ook heel erg bedreven in. Die, uh, onze social media uh, resultaten zijn echt gigantisch verbeterd. Volgens mij hebben we nu een kwart miljoen uh, aan, aan bereik. Uh, ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval, het is echt gigantisch gestegen. Ik heb de cijfers gezien in ieder geval. In vergelijking met een jaar eerder. En de enige keer dat we het net zo goed deden als nu. En toen we het zelfs nog ietsje slechter als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Okay. En dat was dus in verkiezingstijd. Dus gewoon buiten verkiezingstijd en. Uh, okay. Precies, precies. Mm -hmm. Dus uh, ja, die doet dat ontzettend goed. En uh, het is eigenlijk de bedoeling dat hij dus vanuit daaruit verder gaat werken en ook naar andere social media. Uh, naar YouTube, uh, Twitter uitbreiden, uh, LinkedIn enzovoort. En dat we natuurlijk met, met Facebook nog verder gaan. Zullen dus we ook gaan kijken of filmpjes en dergelijke op te nemen en. Uh, ja. Nou, ik vind dat hij het heel erg goed doet op dat, op dat vlak. En ik ben heel erg blij dat hij zich heeft aangemeld als, uh, als nieuw bestuurslid. Mooi. Ja. Hey, Toppie. Ja, goed te horen dat de LP succes heeft. Dus, uh, hey, dankjewel. En uh, ja, ik weet niet, zijn er nog events en uh, ALV's en andere bijeenkomsten? Veel voel ik nu te zeggen. Ah, ja. uh, ik weet niet wat, wat er nog aan Borrel's en dergelijke gepland staat. Uh, eind februari sowieso nu terecht. Kijk. Ja laatste zaterdag van de maand. Dus uh, ja, wees van harte welkom. Ja. Nee, goed, uh, dankjewel Jasper. Dan uh, ja, zijn we hier bij, uh, bij het einde van de uitzending uh, gekomen. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren in deze uitzending. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Ik wens iedereen vooral een hele vrolijke en vrije week.